He, doe het nou gewoon. En als je niet wil, doe het dan niet. Welkom in de Pillekast, een podcast over het leven met een psychische kwetsbaarheid. En mijn naam is Roep Schaap. Vandaag het verhaal van Angela. Over angst en over het overwinnen van angst. En dat is ook wel een van de redenen waarom ik dacht, ik ga hier een keer heen. Uh, om daarover te praten, om mijn verhaal te vertellen. En om ook een soort van te laten zien, uh, mensen met angst, die denken echt dat het nooit meer goed komt. En dat kan dus wel. Angela, hartelijk welkom in de studio. Ja, dankjewel. Dank, je, eh, dank dat je hier naartoe bent gekomen. Want dat, <laughs> daar begonnen we net al eventjes mee. Ja. Dat was ook wel een hele overwinning. Ja, nou ik moet zeggen dat het uh, eigenlijk heel soepeltjes ging. Ik, uh, ik rijd tegenwoordig veel meer. Maar dat deed ik uh, een jaar of twee geleden niet. Nee, nee waarom nee. niet dan? Ik, uh, ja, nou, ja, ik durfde mijn huis niet uit. Dus laat staan dat ik uh, ging rijden. Uh, en als ik al ging rijden, dan de kans dat ik in paniek raakte was vrij groot. Dus ik hield het bij hele kleine stukjes. Alleen mijn dochter even afzetten. En, uh... en dat lukte wel? Kleine stukjes lukte dan wel? Net. Soms. Ja, ik wou zeggen dat uh, vaak mijn moeder bellen of mijn man helemaal huilend aan de telefoon. Jeetje. Uh, ja, het gaat niet. Ik voel me niet lekker moet spugen. Nou ja, dat, echt paniek. Echt paniek? Pure paniek, ja. En hoe komt het dat je juist dan niet durft? Wat is dat? Uh, de pleinvrees noemen ze dat, hè? Agorafobie. In mooie uh, termen. Dat was één uh, tussen haakjes van mijn diagnoses uh, die ik uh, dr ja, drie jaar geleden heb gekregen. Paniekstoornis met pleinvrees. Drie uh, jaar geleden gekregen? Ja. Yeah, en yeah. was daar een reden voor? Dat je dacht, ik moet maar eens even naar de dokter toe om te kijken nou, wat er aan de hand is? Ja, dat begint eigenlijk een beetje bij mijn... Ik, ben, uh, ik heb een dochter van drie. Uh, dus in mijn zwangerschap uh, werd ik heel erg ziek. Ik heb ik heel veel gespuugd. Uh, in het openbaar vervoer. Ik, ik, ik werkte in Amsterdam. Dus ik moest met vanaf Veenendaal naar Amsterdam. Dat is een uur in de trein. En ook weer een uur terug. En daar zat ik in de trein zo misselijk. En uh, dan kwam ik op het station. ik weet nog dat ik op Amsterdam Centraal gespuugd heb. Mm. Ja, dat was zo'n nare ervaring. Niemand die je helpt. Dus iedereen nee, die nee. denkt, nou, ik weet niet wat het met haar is. Maar... Uh, dus dat was echt heel ah, veel. Er omheen lopen. Die ja, die, weet, die denken misschien dat ochtends om acht uur, die is dronken. Hè? Dat ja. is heel raar. Dat Amsterdam, hè. Weet jij dat veel kan dat kan... <laughs> Precies. <laughs> dus uh, ik merkte dat ik steeds banger werd om in het openbaar voer te gaan. Uh, maar ik wilde wel blijven werken. Dus op een gegeven moment is mijn man me mij gaan brengen in de auto. En toen heb ik Zo. een keer langs de snelweg gespuugd. Dus dat was natuurlijk op een gegeven moment ook steeds erger. Maar uh, even, op, dan, hoe kom je thuis op het punt dat je dan zegt tegen je man: wil jij misschien naar mijn werk brengen? Dat is dat ook wel een aparte. Nou ja, omdat ik dus echt huilend. Uh, voor de deur van: Ik kan niet in de trein. Het Kan niet. Ik ben zo... het kan niet. Het ging Ga, gewoon niet. Gaat gewoon niet. Nee. En ik weet nog dat we halverwege een kerkje waren. Mijn man werkte in Utrecht. En hij ging dan naar, mij naar Amsterdam brengen. En dan ging hij zelf weer terug naar Utrecht. En dan kwam hij me ook weer halen. Ja. Dat is super lief. Uh, Wonder, wonder ja. vent is dat. Um, dat ben ik hier langs een snelweg. En ik heb staan spugen. En het drama. En het, het duurt even weer voordat ik in de auto kan. En dat het dan weer een beetje gaat. En toen zei hij: die, uh, Ik ga je naar huis brengen. Wat, wat ben ik aan het doen? Ja. Waarom breng ik jou naar je, naar je werk? werk. Ja. Nee, ik heb een meeting en ik, moet, ik ben al bijna te laat. Ik moet daarheen. Punt. Nou ja, hij heeft me wel gebracht. Ja, als je, als je zo stellig zegt dat ja, dat moet. precies. Dan, uh. ja, ja. ja, en op een gegeven moment ging het echt niet meer. Maar dan, is dat dan de, de route er naartoe die eng is of spannend is? Ja, het uh, Spugen. Uh, uh, daar ben je bang voor. Dus dat dat, dat weer gebeurt. Ja, ja. En, want stel, ik spuug een keer naar de auto, of en wat vinden mensen daarvan? En dus ik had heel veel negatieve stemmen daarover. Pa paniek. Dus. Ja, ja. ja, zeker. En het werd ook steeds, want elke keer als ik ook maar iets in mijn maag voelde, dacht ik, ik moet spugen, stress. Oh, ja. En dan ging ik helemaal in de kramp eigenlijk. En was het over dan zodra je op je werk was? Uh, het duurde even, maar dan werd ik, naarmate ik de ochtend door was, werd ik minder misselijk. En ik had ook medicatie voor de misselijkheid. Maar dat werkte dus niet in de ochtend. Want als ik thuis werkte, dan had ik er geen last van. Want dan sliep ik uit. Dus dan sliep ik eigenlijk een beetje door de misselijkheid heen. Dan begon oh, ik gewoon wat later. En dan ging het wel. Hmm. En had die dus, misselijkheid met je, met je zwangerschap te maken? Of ja, was dat? nee, met de zwangerschap, ja. Okay. Ja, dat kan, dat kan gebeuren Ja, natuurlijk. dat kan. Dat is ja. zeker. Ja. Dus uh, uh, ja, op een gegeven moment heb ik me ziek gemeld. Dus ik, dagen, ik was dagen aan het huilen thuis. En ik denk, dat gaat niet. Ik kan niet meer... Uh, reizen. Ik kan niet meer daarheen. Ik trek het niet meer. Mijn lijf trekt het niet meer. Zoveel misselijk, zoveel spugen is natuurlijk ook... Uh, heel veel afvallen. En ondertussen ben je wel mensen aan het bouwen. Ja. Dus dat ging gewoon niet meer. De, uh, of de... Hoe heet je het, zoiets? Vloskundige? Nee. Uh, Constatiebrauw? Ja, dat ik die iemand. Zoveel mensen die daarmee bij betrokken zijn. Maar... <laughs> een dokter. Die heeft in ieder geval gezegd, we uh, gaan even maar niet meer werken. Want dus we hebben ook nog te maken met de baby... die uh, ja. het goed moet doen. Ja. Dus toen, moest ik, uh, toen ging ik de ziektewet in en daar ben ik eigenlijk nooit meer uitgekomen. Oh, wat ik wilde zeggen, dan uh, is je zwangerschap voorbij, is het kind geboren. Ja. Nou, dan kun je weer. Ja, die hoop had ik wel. Ja, ja dat denk je dan. Ja, nee, ik werd op een gegeven moment gediagnosticeerd nog in mijn zwangerschap uh, met een depressie. En dat kwam eigenlijk omdat ik me heel erg geïsoleerd voelde, doordat ik eigenlijk nergens naartoe durfde. Uh, mijn misselijkheid ging op een gegeven moment uh, weg. Um, maar toen werd ik heel duizelig. Mijn bloeddruk werd heel laag. Ik werd heel duizelig. Toen werd ik heel bang voor die duizeligheid, want ik ah. denk: ja, ik ga van mijn stokkie en uh, wat gebeurt er dan? Ik kan niet zomaar op de fiets. Ik kan niet in de auto. Want dan val ik flauw en dan ga ik dood. Dat is uiteraard qua vaak in paniek. De, ik Dat ga dood. Dat is het, het, het is, Ja. ja, ja, ja Onvermijdelijk. <laughs> Precies. Ja. Dus um, ja, uh, uh, toen ben ik bij een, bij een praktijkondersteuner wel terechtgekomen. Uh, en uiteindelijk is er in, met allemaal overleg besloten... dat we de baby gingen halen. Omdat het voor mij ook... ik kon gewoon niet meer aan. Hm. En uh, met 38 weken hebben ze haar toen gehaald. En dat ging allemaal hartstikke goed. Is dat niet een vervelende periode geweest dan ook? Ja, dat hoef ik eigenlijk niet te vragen. Als, nou, zo, ja. als je zegt depressie, dan, <laughs> ja. dan weet ik het antwoord eigenlijk wel. Maar ja. het, het hoort natuurlijk ook heel leuk te zijn. Want je krijgt een kind. Ja, was nou, dat weg? Nee. Ja, dat was helemaal weg. Hm. Het, het, het enige wat mij een beetje er doorheen heeft ge, uh, getrokken... was als ik haar dan voelde trappen of zo dan dacht ik wel oh ja voor jou doe ik het maar uh, ik, ik had geen spijt uh, van het feit dat we aan kinderen zijn begonnen maar ik had wel ik, ik wilde haar ook wel ik heb nooit haar afgestoten of zo Gelukkig. maar ik had wel zoiets van dit, dit ik heb weet niet of ik het hiervoor over heb want het was mijn eerste dus ik had ook geen idee uh, wat me stond te wachten nee. dat hele nu weet ik het is onverwaardelijke liefde en uh, ik weet als ik stel het is ons nog een keer gegeven en ik durf het ooit nog een keer... en we willen net, dan, uh, dan weet ik wel waar ik het voor doe. Ja. En dat wist ik toen niet. Ja, nee. ik doe het voor een baby, maar ik weet helemaal niet wat dat met je doet. Ik kan me ook voorstellen, als je zeker ze dan ook last hebt van paniek op andere vlakken... dat je daar ook heel veel paniek van krijgt. Van, hoe moet ik dit straks doen? Ja, want je denkt, ik ben, ik, ik ben in paniek. Nou ja, ik had eigenlijk een beetje... toen had ik nog niet daar een diagnose op. Dus ik dacht, het zal wel overgaan. Um... En dan die depressie dat je, je zo somber voelt en niet gelukkig kan zijn. Niet blije gevoelens voor de baby op dat moment kan voelen. Dan denk je echt, ah, dat moet wel over ja, ja. als ze er zo is. Dus dat was wel spannend. Maar was dat ook zo, toen ze er was? Uh, een Ging week, het toen ook een, een week of beter? twee. <laughs> echt waar? Ja. Nou, dat is op zich wel fijn. Ja, dat het ja, in twee weken heel leuk leef, was. Nou, misschien wel iets langer nog hoor. Ik heb het herstel na, na de bevalling was wel even wat pittig. Maar dat is een beetje lichamelijk. Dat mm -hmm. kan je dan nog wel... Een soort van hè, wegzetten, dat gaat gewoon over, dat hoort erbij. Ja. Um, ik denk dat het een week of vier, vijf eigenlijk heel goed ging. Ah, als, ik, als ik achteraf kijk, weet ik dat het niet goed ging. Maar dat, <laughs> dat je gewoon niet begrijpt wat er aan de hand is. Weet je, ik was heel snel moe en ik had het heel snel warm. En ik was ook nog steeds duizelig. Dus dan heb je wel zoiets van, nou ja... Wat is dat dan? Maar dat zal een beetje wel. de nabeerde soort ja, van, van nou, de bevalling. Ja, precies. Ja. Ja. Ik, dacht, ik dacht, het zal wel. Dan gaat het vanzelf over. Dus ik ben zelfs nog uit eten geweest. En ik zeg zelfs nog, omdat dat daarna dus helemaal niet meer normaal was... dat ik dat kon. Uh, ik zijn uit eten geweest. Uh, ik heb kraanvisite en dat ging allemaal prima... Tot ik op een gegeven moment me steeds minder goed ging voelen, hartkloppingen en fysiek. Ja, ja, en steeds duizelig. Ik word heel bang voor die duizeligheid en denk: er zit iets in mijn hersenen, weet je? Dat, dat kan niet. Wie is ja, ja. er nou altijd duizelig? Ja. Dat kan niet. Ik heb iets ernstigs. Dus ja. Dus... Nou, ja, oké, okay, dus dan ga je naar de dokter. Ja. Dan denk je nou, dan eh, na het eten, je nou, ja, <laughs> dit nou, volgende ik... ochtend naar de dokter, ja, kijk wat precies. er aan de hand is. Ja, ik heb echt, nee, ik ben door de hele malle molen gegaan. Ja, serieus? Onderzoeken, ja. bloedonderzoeken? Al bloedonderzoeken. Dat soort... Ik ben op de duizeligheidspolie geweest. Dan gaan ze je oren checken. En dan gaan ze, je, uh, gaan ze water op je evenwichtsorgaan spuiten. Ik ben echt gigantische paniek geraakt raak daar. <lacht> Word je heel duizelig van. Oh, dat is niet de bedoeling. Nee. Je komt daar vanaf te komen. Ja, en toen, toen, uh, dat, ik kon daar pas later, terwijl mijn dochter is geboren, in, uh, in augustus. Uh, 2018. En ik kon uh, begin 2019 terecht. Dus toen zat ik nog steeds weer in de ziektewet eigenlijk na mijn uh, verlof. Uh, dus januari, februari 2019 ben ik daar terecht gekomen. Toen had ik al veel meer last van paniek. Dus toen durfde ik al minder het huis uit. Dus mijn man was ook mee. En uh, ik lig daar in zo'n stoel en dan gaan ze wat water in je oor. En echt, ik ben zo in paniek geraakt. Dus ik het andere oor hebben ook niet eens meer gedaan. <laughs> ik zeg, maar je lacht, je lacht hier heel erg bij. Maar dat is inmiddels, ja, dat inmiddels kan natuurlijk. Ik hebben er nu wel om. Lachen, ja, precies ja. grappig geworden. Maar dat was <laughs> natuurlijk toen niet. Hey, het was echt vreselijk. Wat, dan, wat gebeurt er dan met je als je in paniek raakt? Ja, eh. Uh... Want dan lig je dus op de tafel en iemand dus de dokter zegt, nou, er komt een klein druppeltje in uw oor. Ja, een klein druppeltje, hè? Dat is echt dat gewoon spoelen, hè? Oh, spoelen, ja, okay. dat dat een, een flink spuit ja. door, uh, pff, in je oor. En dan denk je, oké, okay, dan kom maar op. En wat, ge wat gebeurt er dan vervolgens? Uh, nou ja, omdat dat natuurlijk op je evenwichtsorgaan werkt, word je echt draaiduizelig. En je moet je ogen dan, uh, je hebt een soort van bril op, want dan gaan ze je pupillen in de gaten houden. Want die je ogen gaan tikken als okay. je draait. Dat geen blijkt een idee. ding, nou, okay. ja. Ik, ik denk, ook allemaal nieuwe dingen. Prima. En uh, dat kan je zelf ook zien, hè? Dat zie je op zo'n scherm, in jouw ogen. Nou ja, zien... Uh, ergens zo in de... Je registreert het ergens, ja, ja. omdat je ondertussen natuurlijk hartstikke duizelig bent. <laughs> ik, ik heb me nog nooit zo duizelig gevoeld. Ik dacht echt, ik ga omvallen. Ik ga van de stoel vallen. Dat gaat helemaal niet goed. En wat er bij mij gebeurt, als ik in paniek raak, is het eerste wat er gebeurt, ik voel iets in mijn maag. Want als ik iets in mijn maag voel, dan ga ik spugen en ja. dan gaat iedereen er wat van vinden en uiteindelijk val ik flauw. En dan word ik nooit meer wakker. Dat is zeg maar mijn verloop. <laughs> Oké, okay. ja, sorry dat ik lach, maar ik <laughs> ja, je legt er zo grappig Dus ik, ik lig daar dan. En op een gegeven moment zeg ik dan tegen mijn man, die was erbij. En die, die kent mij langer dan vandaag. En die heeft dit natuurlijk ook al wat langer meegemaakt. Ze zegt, het gaat niet goed. Ik moest pugen in mijn maag. en gaat niet goed. Ik moet weg. En op een gegeven moment ga ik huilen. Dat is een van de standaard dingen die gebeurt. Um, ik krijg het heel warm en dan gaat mijn hart heel hard kloppen. En dan ga ik ga ik, ga ik heel raar ademen. Dus ik ga heel hoog in mijn ademhaling zitten. Een soort half hyperventileren. Ja, meteen. precies. Ja. ja heb ik ook nog testen voor gehad. Uh, of ik. Uh, ja, je hebt echt het actieve hyperventileren, maar je hebt ook het chronisch hyperventileren. Als dus je de hele dag oh. eigenlijk niet goed ademt. Oh, lekker. Ja, en dan ga je kan je dus ook duizelig van worden. Want dan heb je veel te veel zuurstof ja, ja, in je bloed ja. of zo. Nou ja, ook dat weet of ik niet precies ja. precies. Maar dat. Is, uh, nou ja, dat gebeurt dan allemaal. benauwd en, en een soort van kramp. En dan moet ik gewoon weg. Ik moet weg uit die situatie. Ik moet naar huis. Want dat is veilig. Oké, okay, dus dan sta je van de stoel op. En dan, nou ja, dan dat gaat kon dus het niet. Nu. Want ik was als ik het ijzelig. <laughs> <laughs> nee, dus dat... Uh, ik was helemaal overstuur en helemaal huilen. En ik denk, ik ga weg. En toen was het een beetje over. En ik ben ook opgestaan toen dat hele heftige weg was. Ja, nu moeten we je andere oor nog zeggen, maar helemaal gek. <laughs> ik ga gewoon niet doen. Ja, echt niet. Volgens mij is het heel duidelijk dat het werkt. Ja. Ik ga er echt vanuit dat die andere ook werkt. Dus we gaan het niet doen. Dus we hebben het ook echt niet gedaan. Niet gedaan. Nee, nee. Okay. nee echt niet. Maar dus uit het onderzoek kwam dus niet. Okay, nee, er kwam hebt een store, niks. De nee. duidelijkheidsproblemen. Uh, ik ben ook is. nog naar de neuroloog daarna geweest. Mm. Want die moest dan ook nog even. Zij zei: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat je hier doet. Dat ik ook dacht: Oh, nou, fijn. Ik dacht echt dat je dingen <laughs> ging checken. <laughs> Zij zei: Ja, nee, ja, het is echt niet iets aan de hand of zo. Ik wil wel wat testjes doen. Maar ze zei: uh, is Niks aan de hand. Ja, en dan ga je naar huis. En dan denk je, okay. Wat dan? Wat is het dan? Ja, ik had ook... Ik zei ook in de auto... Ik vind het... Um... Ik ben blij dat ik niet in de een of andere hersentumor of whatever heb. Tuurlijk, dat lijkt me ook. Maar, loop ik niks. Ja. En het is er wel. En je weet nog steeds niet wat het is. Precies, ja. en dat vond ik ergens ook wel lastig. Want, ja, tuurlijk ga je niet zeggen, ik had liever een hersentumor gehad. Maar dan wist je wel, oké, okay, nu gaan we er iets aan doen. Ja, liever had je gewoon gehoord, je hebt een evenwichtstoornis of zo. Bijvoorbeeld, en dan, ja. ja. Of je hebt, hè, uh, weet ik veel, als je aan één oor wat meer doof bent bijvoorbeeld, kan je ook... Ja. Dat er gewoon ja, concreet je, iets aan te wijzen ja, is waarvan dus hier, je beel, denkt... oké, okay, daar uh, komt het door. Klaar, precies. Ja, ja, ja. Of we gaan een therapietje doen en uh, dan is het gewoon prima. Maar ja, nu ging ik naar huis en nu was het er nog steeds. En het werd eigenlijk ook alleen maar erger, want nu wist ik ook... Nog steeds niet wat er aan de hand was. Nee, en toen heb ik een paar keer bij de huisarts gezeten met uh, hartkloppingen en dingen. En toen kreeg ik zo'n kastje voor een week om dat dan te monitoren. En die huisarts moet ook gedacht hebben van ja. uh, <lacht> een de kind, denkt echt dat alles mis is met haar. Nou, geef er wel een, we er wel eens een kastje mee. Ik ja, te, nou ja, ik had een hele fijne huisarts die wel echt zoiets had van. We gaan het wel even uitsluiten en dan komt dat wel goed. Hmm. Want die, die heeft volgens mij nooit iets, het idee gehad dat er echt iets was. Maar die, in ieder geval lichamelijk. Maar die heeft wel altijd zoiets gehad van... als het haar helpt om er even gerust te stellen... dan ja, gaan we zouden... het wel even uitzoeken. Lijkt me ook wel belangrijk. Ja. Nou ja, weet je, je weet niet. Ik, Precies, het ik, had ook ik net het goed het wel. wel iets kunnen zijn. Precies. Ja. Dus ja, dat is, is helemaal... ik denk dat we daar maanden mee bezig zijn geweest. Um, ja, nooit kwam er wat uit. En uh, ik liep ondertussen bij de basiszorg GGZ... Um, omdat ik steeds meer paniek had... en steeds minder het huis uit durfde... steeds minder durfde te rijden. Uh, nou ja, steeds meer van dat soort dingen gebeurde. Ik durfde nergens zijn met mijn kind. En, uh... en dat had niet per se dan een, een concrete oorzaak... maar dat werd gewoon langzaam telkens wat erger. Telkens ja. moeilijker om dat soort dingen wel te doen. Ja, want hoe vaker ik uh, iets... als ik iets ging doen, dan... Uh, werd ik gespannen. Want stel je voor dat ik weer in paniek zou raken... dus de angst voor de angst werd zo groot... dat ik eigenlijk zelf al paniek aan het opwekken was... voordat ik überhaupt de deur uitging. Ja, want als ik ja. daarheen ga, krijg ik sowieso paniek. Oh, dat is wel eng. Hoe ga ik daar dan mee om? En wat ga ik dan doen? En nou ja, dat gaat in Stapeld. secondes... Ja. gaat dat natuurlijk door je hoofd heen. En, zou dat, en helpt het dan niet bijvoorbeeld om te denken... nou, die, die, dat kotsen dat vind ik echt heel verschrikkelijk. Daar begint het een beetje mee. Ja. Als ik een pilletje neem en ik kots niet meer... dan is het probleem opgelost. zou je denken. Maar dat werkt dus niet zo? Nee, die angst dat het pilletje niet werkt... is dan ook nog steeds aanwezig. Ja, of dat er dan iets anders gebeurt. Want ik ben natuurlijk ook nog hmm. steeds duizelig. Uh, ja. Ik heb ook nog steeds last van mensen. Uh, uh, veel mensen, veel prikkels. Dan, uh, dat doet nog meer met mijn zicht. Dus uh, hoe, hoe meer ik wazig zie... Uh, hoe meer ik het idee heb dat ik, dat het komt door de duizeligheid... en dat er ja, op een of andere manier... bleef, van een stemmetje ergens wel wat. En dat is iets... Ja, ik, ik heb gewoon geen idee uh, hoe dat gebeurd is. Nee. Er is wel wat. Altijd. We hebben echt een paar keer ook op de spoed gezeten. Dat we dan toch maar moesten komen. Dat er dan natuurlijk... Ja, ja mevrouw, we aan het hyperventileren. Oh, oké. Okay. Was dat elke keer ook een beetje teleurstelling als je dan daar zoiets weer hoorde? Van, uh, ja, vooral mevrouw, daar... er is eigenlijk niks met u aan de je hand. Je komt daar natuurlijk op de spoed. En dan schaam je natuurlijk kapot als er niks aan de hand is. Of in ieder geval, daar had ik toen heel veel last van. Mm -hmm. um, Plus je, je hoopt ergens dat iemand een keer zegt... hé, hey, ze hebben jou al die tijd niet goed gediagnosticeerd. Dit is er aan de hand. Op een of andere manier blijf je hoop. nou ja, bij, je blijft bijna hopen dat er toch iets is. Maar als een dokter dan bijvoorbeeld op zo'n eerste... nou, dat heb je dan een paar keer al, heb je dit al meegemaakt. Ja. Als je dan naar huis gaat, denk je dan niet... shit, ik ben echt wel een beetje... en dat bedoel ik niet lullig hoor, nee. maar ik ben een beetje een aansteller. Dus ja, zeker. Ik, zit ik er weer? Zeker. Of denk je dan, nee, maar is is echt iets met me... vind het nee, nou iets? Nee, als okay. ze, dat, dat komt dan weer bij de volgende... Paniek. Aanval of ja. volgende, want niet alles sloeg door in paniek. Kijk, ik maak altijd een soort van, vooral tegenwoordig een soort van onderscheid uh, tussen paniek, aanval en angstaanval... en een beetje een soort van angstsymptomen of zo. Oké. Okay. Dat, dat Wat mij is het verschil een... dan? Is het, het een is milder dan het ander. Ja. Paniek is echt het extreemste Ja, paniek heb ik eigenlijk gelukkig bijna nooit meer. Okay. Uh, maar dat, dat, dan wilde ik echt weg, kon ik ook niet blijven. Kon ik, daardoor kon ik niet uit eten. Ging ik eerder weg of ik ging het helemaal niet aan... En een uh, angstaanval kan ik aan, zeg maar. Dat bouwt zich wat langzamer op. Dus paniek is vaak een piek, hè? Dat gebeurt ineens en dat, dat duurt dan maximaal een uur, dacht ik. Kan dat duren? Okay. Dat piekt en dat zakt dan eigenlijk langzaam weer af. Um, en een angstaanval bij mij sluimert altijd een beetje een paar dagen. Dat ik denk, het zit niet lekker in mijn vel. Er is iets en dan ineens s'nachts of zo, dan heb ik zo'n angstaanval. Maar dan kan ik wel gewoon in bed blijven liggen en... En tegenwoordig helemaal, dat is, dat is een jaar geleden, zei ik dat waarschijnlijk ook niet zo stoer. Maar hm. toen kon ik in bed blijven, nu kan ik in bed blijven liggen, ik zeg, oké, okay, het is heel vervelend. Het is echt heel rot dat het er weer is, want je hoopt toch elke keer weer van ja. uh, dat het over is als het een tijdje geleden is. Um, maar hè, het gaat zo meteen weer weg en dan val je gewoon weer in slaap. Ja. En dat is oké. Okay. Dat is fijn dat dat lukt dan tegenwoordig. Ja. Uh, heb je voor dat je zwanger werd, had je daar ook al last van dit soort... Uh... Nee. Dingen, helemaal niet. Nee, nee. In ieder geval niet die paniek en die angst. Ik, ik realiseer me nu wel... Uh, ik zit dan nu nog steeds in therapie en ik realiseer me wel... Um, dat ik wel altijd een beetje angstig ben geweest. Een beetje paranoia. Nou ja, misschien ook een <lacht> Nee, ik, ik snap ja, wat je denk echt altijd. Als, als een auto langer dan vijf minuten achter mij rijdt, dan volgt hij mij. <lacht> Dat, <lacht> Dat dacht je vroeger ook al. Ja, precies. Ja, precies. Ja, precies. Dus een als beetje argwaan ik... toch wel in. Ja, weet je. Als ik, ik was altijd bang om presentaties te geven. Ja, ja, ja, ja, ja. En ik was ja. altijd onzeker over nou, van alles en nog wat. Dus ik, ik was altijd wel een beetje bang aangelegd. Maar niet dit. Nee. Want ik, want ik ging wel gewoon die presentatie geven. En ik ging wel gewoon langs die groep jongens fietsen. Ook al deed ik dan wel alsof ik mijn moeder aan het bellen was. Maar <lacht> Ja, ja. deed dat wel, ja. maar ik was wel dat waren een gewoon beetje... normale vormen redelijk dan. Ja, ja, nou ja, weet je, uh, ik, er zijn vast ook jongeren die daar minder last van hebben, maar ik kon daar prima mee leven. Ja, ik had niet zoiets van dit is iets aan de hand of er is iets. Uh, is ik iets moet niet gewoon goed. niet heel vaak presentaties geven. Dat probleem opgelost. Of ik moet gewoon wat meer oefenen, of uh, hè? Nou ja, ja hè, dat ja. je weet in ieder geval dat daar niet, uh, daar zit niet iets engs of zo. Nee, maar dus dat ja. kwam er dus wel na de zwangerschap. En hoe lang ja. heeft dat geduurd voordat je toen een beetje nou, een soort van wel uh, dacht van, oké, okay, dan is het niet iets fysieks blijkbaar. Nou, dan blijft er nog maar één ding over. Dan zit het in mijn hoofd. Ja, nou ja, dat was natuurlijk omdat ik al wel bij de, in de basis GGZ liep... voor die, uh, uh, nou ja, uiteindelijk depressie, uh, maar ook een stukje burn-out. En uh, nou ja, ik, ik, ik, ik heb een hele lijst met labels gekregen waar <lacht> ik uh, <lacht> natuurlijk, ja. praktisch geen waarde meer aan hang, gelukkig. Um, ja, wat heb je me gekregen in de tussentijd? Depressie? De eerst prenatale depressie, dus uh, uh, tijdens de zwangerschap. Ja? En dan daarna, een, uh, uh, nou ja, ze hebben het nooit echt een postnatale depressie genoemd. Het was meer, uh, ik kreeg die paniekstoornis met agorafobie. En een gegeneraliseerde angststoornis. En aan vast hing de depressie. Dus omdat ik zo geïsoleerd raakte, werd ik depressief. Maar als ja. ik meer kon doen, ging, dat ook, ging weg. dat ook eigenlijk weg. Dus dat hing een beetje samen. Vervolgens kreeg ik een, uh, naast die gegeneraliseerde angststoornis... Uh, hebben ze het nog gehad over dat ik tekenen van PTSS vertoonde. Uh, dus daar moest ik dan een EMDR voor krijgen. Uh, uiteindelijk zijn ze begonnen over... Uh, nou ja, het, het wordt gewoon niet meer beter. Dus dan uh, moet je maar gewoon accepteren. En dan krijg je echt, hè? Dus, ja. Uh, <laughs> nee, en uh, uh, toen op een gegeven moment zei ze... Ja, volgens mij is, je gewoon, uh, is er gewoon iets in jouw persoonlijkheid... Dat vond ik zo. Nou, Oké. Okay. Hoezo? Het ligt aan jou. mis met mij. <laughs> ja, dat is mis van jou. Ja, en toen hebben ze dus, uh, nou ja, uiteindelijk persoonlijkheidstesten uh, gaan doen. En uh, daar kwam dan uit dat ik een persoonlijkheidsstoornis had, maar eigenlijk niet. Dus zo'n persoonlijkheidsstoornis nao Ja, uh, dus na, je, niet nader omschreven of zo. Precies. Ja. Dus ja, je hebt wel een persoonlijkheidsstoornis, maar wat je dan precies hebt, weten we eigenlijk niet. Dus succes daarmee. <laughs> ja. En op die uh, word ik nu behandeld, zeg maar. Want dat oh, blijkt, okay. zeg maar, de aanjager te zijn oh. die. Alles in stand houdt. Hmm. Dus Vind je dat zelf ook? Nou, ben ik het wel mee eens. Ja? Ik heb nu zeven maanden therapie hierop en uh, ik merk wel, ik snap wel hoe dit werkt. Ik hou ervan om dingen te snappen. Ja, nou leg mij eens uit dan, hoe werkt het dan? Nou ja, ik, ik, uh, je hebt, ik krijg schematherapie. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. Ja? Dus er zijn natuurlijk uh, uh, daarin bepaalde schema's die nu voor mij bekend zijn. Um, uh, wat... Even voor mijn begrip, dat zijn uh, bijvoorbeeld de dingen als uh, het jonge kind en zo zit daarin Ja, en zo, dat, dat, dus is, dat, zijn... dat zijn de modussen, zeg maar, waar oh, je in kan zijn. ja, dat is ja, een ze... tijdje geleden Ja, nee, me. wat, ze, wat uh, een van mijn therapeuten had een mooi voorbeeld, die zei, um, de schema's is zeg maar het klimaat en je modi is uh, het weer per uur. Okay. Dus de schema's die eronder hangen, uh, bij mij is bijvoorbeeld een schema heel erg mislukking. Dus ik wil alles perfect doen, en ik, uh, want anders voel ik me een mislukke-, mislukkeling, om het even zo te zeggen. Daar kunnen verschillende modussen op actief zijn. Dus daar kan een kwetsbaar kind op actief zijn. Ja. Uh, daar kan een, uh, een copingstrategie op zitten, omdat je je niet zo wil voelen. Daar kan uh, een ouderstem overheen gaan, dus een kritische ouder die je <laughs> eigenlijk met je afmaakt. Uh, van, zie je wel, je doet niet goed. Ja. Uh, en het ligt dus een beetje aan wat voor schema er geactiveerd wordt... door bepaalde ja, dingen die je meemaakt in het dagelijks leven. En ik liep daar gewoon op vast. Want ik wilde en alles perfect doen... en ik, wilde dat in, uh, ik, ik maakte geen ruimte voor mezelf daarin. Dus ik ging mijn grenzenkaart voorbij. Um, daarnaast mocht niemand boos op mij worden, want dat vond ik heel eng. Dus confrontatie wilde ik niet aangaan... Um, Oh, dat maakt het ook lastig. Ja, precies. Dan <laughs> wil je ook alles goed doen in, met, met de mantel de liefde ja, bedek allemaal. Ja, en dan ga je dus op je tenen lopen om mensen heen... waardoor ja. de relaties die je aangaat ook wel raar zijn. Want ja, je doet eigenlijk... Je gaat je aanpassen. Dat dan je doet het een, veel voor de ander allemaal. Precies, ja. dat is dan een copingstrategie. Ja, dat je, je dus aanpast zodat jij niet pijn gedaan wordt. Het ja. zijn allemaal verschillende schema's die dan actief worden... waardoor het bij mij een beetje ging klikken in mijn hoofd van... ik vind het niet raar. Ook vroeger, want zo'n zo persoonlijkheidsstoornis om het even zo te noemen, mm -hmm. het ontstaat natuurlijk niet in drie jaar tijd. Dat is al uh, vroeger ontstaan. En ja. toen ik een beetje me niet meer ging identificeren ermee... want dat heb ik op het begin heel erg gedaan. Oh, nu heb ik dit, nu heb ik dat. <lacht> dat is allemaal niet goed. Maar toen ik dat ook wat bekend. meer kon loslaten... en meer kon zien wat ik nu met deze diagnose... kon ik de hulp krijgen die ik nodig heb... kon ik ook wat meer uh, puzzelstukjes neerleggen. Van, oh, daarom heb ik me altijd zo gedragen... Uh, op werkplekken bijvoorbeeld, heb ik me altijd uit de na gewerkt, ja. waar, ik eigenlijk, waar ik eigenlijk op een gegeven moment niet meer kon, maar toch doorgaan. Als je ziek was, ik zat met 40 graden kort gewoon te werken. Ja. Mag nu natuurlijk überhaupt niet meer. <laughs> maar hè, dat deed ik gewoon, want straks als ik me ziek meld, en dan. dan ja. En wat het super druk en dat kan niet. Ja. Dus daar, uh, daar vallen zoveel dingen op zijn plek. Uh, en ik leer nu natuurlijk nog steeds wel uh, um, wat er gebeurt uh, als iemand... Uh, ik merk wat sneller als mijn schema wordt getriggerd, om het zo te zeggen. Um, ik heb een mooi voorbeeld. Mijn man die, uh, en ik zijn wezen winkelen laatst. We gingen in principe voor kleding voor hem. Uh, en ik zag een hele mooie jurk hangen. En ik ben niet zo heel erg uh, van jurken kopen. Maar he, ik vond hem echt heel mooi, dus ik heb hem gepast. En ik heb denk ik wel tien keer gevraagd... joh, kan het wel? Zit het wel mooi? Staat het raar? Uh, nou ja, he, mm -hmm. al die onzekerheden. En hij zei elke oh, keer, prima, staat hartstikke leuk... He, doe het nou gewoon. Als je niet wil, doe het dan niet. Zo simpel is het. Ja. Uh, en op een gegeven moment had ik hem gekocht. En uh, we lopen naar de parkeergarage. En ik zeg, hey nog even over die jurken. En hij doet... Oh, ik heb toch al gezegd dat hij leuk staat? En mijn normale reactie zou dan zijn... Ja, hallo, doe eens even niet zo lullig. En... Uh, Alsof jij altijd lekker zo zeker bent over jezelf. Dus dan ga ik een beetje in de aanval. Mm, Want mm -hmm. in mijn geval is aanval de beste, de beste verdediging. verdediging yes. Precies, dat is mm. een van mijn schema's die geraakt wordt. Uh, omdat ik vroeger veel gepest ben. Een schema wat dan dus op zo'n reactie, ik word gekwetst. Ja. Dan moet ik in de aanval. Ja. Terwijl hij bedoelt dat natuurlijk helemaal niet om te kwetsen. Hij denkt bij zichzelf, hou gewoon even je mond. Ja. Ik heb al tien keer gezegd. Ja, precies, doe niet zo onzeker. Precies. En dan, wat ik nu dus heb geleerd, is om te zeggen... Ik heb een neiging om je aan te vallen. Oh, wat goed. Ik zeg maar, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik merk dat ik heel onzeker ben. Dat ik jouw reactie daarop echt heel vervelend vind. Oh, wow, wat echt heel knap dat dat je dat is. Dat zou... wat is ik, wat ik nu dus leer. En dan zegt hij ook: Oh, oh ja, nee, je hebt ook gelijk. Hij zegt: Sorry. En, maar hij staat echt heel leuk. En hoe voelt dat als jij dat dan zo doet? Als je op die manier reageert. Nou, ik, ik merk wel dat het een uh, heel stuk minder me opvreet. Ja. Want anders gaan we ruzie hebben. Gaan we weer een discussie aan. En dan kom ik, ik ben dan heel goed in oude koeien uit de halen. <laughs> ik onthoud natuurlijk alles. Hè, voor als ik het een keer nodig heb. Ja. Want dat is mijn mechanisme. Is dat vrouw-eigen of is dat gewoon ja, jouw? Ik denk dat het uh... ook een beetje vrouw eigen is misschien. <laughs> <laughs> maar ik, uh, ik kan dat echt. Uh, ik onthoud echt alles. Want ik heb dat vast een keer nodig. Want die persoon gaat mij vast een keer in een hoek zetten waar ik dat moet gebruiken. Ja. En dus dat... ja, dan gaat dat luikje open en dan heb ik nog wel een stapeltje liggen yeah, voor ja, jou. Ja, zo heb ik echt... en het mooie is dat ik nu dus steeds meer wat meer voorbeelden kan hebben waarin ik het anders doe. Ja. En dat vind ik wel echt... Nou, ik vind dat je echt een heel, ik vind het een heel interessant in hoe, Ja, in uh, hoe het allemaal werkt. Ja, ja als ik, als ik, ik kan ook heel slecht kritiek ontvangen, want dan doe ik het niet goed. hè En hier ja. niet goed doen, dat is niet een ding. Dat kan niet bestaan. Uh, dus als ik kritiek krijg... dan ga ik heel vaak ook tegen anderen zeggen... ja, maar jij hebt dit en dit en dit niet goed. Dan weet ik altijd <laughs> natuurlijk vier dingen te noemen. Maar nu probeer ik dan ook te zeggen... Ja, ik heb eigenlijk de neiging om ook allemaal dingen op te noemen... die jij niet goed hebt gedaan. Maar dat ga ik niet doen. Dus alleen maar het benoemen dat ik die neiging heb... zorgt al ervoor dat ik het in ieder geval niet doe. Mm. En de ander weet ook wat er in mij omgaat. Dan. Maar dat is echt, kijk, want het, we hebben nu, dit zijn wel echt hele knappe dingen. Ik bedoel, ik wil niet met complimenten strooien, <laughs> maar dat is wel echt heel knap dat je dat zo doet. En het is ook een redelijk korte periode waarin je dat geleerd hebt, lijkt me. Want het is, nou, hoe lang geleden ben je begonnen met die therapie? Uh, zeven maanden. Het is echt heel okay. kort. Is dat zo? Nou, ja, ik nou, ja, weet niet. Die therapie staat een jaar die voor, dus, dus na dertig jaar over nog de de steeds helft. niet. Ja, oké. Okay. Maar zitten die ook in therapie? Ah, weet ik niet. En ik weet ook niet of die per se zo'n heel groot uh, behoefte hebben... om zo'n inzicht te hebben ja, in hoe het zit. Want dat heb jij natuurlijk wel. Ja, het is ook niet altijd fijn. Want ik zie dus ook wel soms bij andere mensen dingen gebeuren dat ik denk... Ik heb wat... Het uh, bemoeizucht. Nou op, ja, ik, mijn man bijvoorbeeld. Uh, uh, ik heb met hem afgesproken. Hij, hij heeft ook problematiek. Uh, ik heb met hem afgesproken dat we daar gewoon verder niet nu hier over hebben. Dat is zijn uh, verhaal. Zeker. Uh, maar hij uh, volgt één uh, op één schematherapie nu, sinds kort. Uh, heb ik ook gehad. Ja? ja. Oké. Okay, nou kijk. Nou, dat doet hij dus ook nu, sinds kort. En uh, uh, ik zie bij hem omdat we daar natuurlijk allebei mee bezig zijn. Ik zie bij hem bepaalde schema's of bepaalde copingstijlen naar boven komen. En dan denk ik, dan wil ik eigenlijk wat van zeggen. Ja, maar dan zit hij nog midden in het ja. proces om datzelfde dat zelf te ontdekken. Dat ga ik helemaal niet doen. En soms dan zegt hij: "Ja, dit is mijn boze kind," En dan denk ik. Nee, je nee. een <laughs> beschermer, maar dat maakt Oh, uit. <laughs> dus, oh, dat is wel je een dat, En dat zie zie een ik een nou, beetje mijn moeder. een ik zie het soms nou, bij, bij een beetje ik, ik, ik ben een een beetje van meningsoort een beetje Dus ik een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje hebben. En een beetje een beetje een je... Soms dingen en denk je dat lijkt eigenlijk wel een beetje op uh, wat ik heb geleerd daar en daar. Maar is dat dan ook niet, en dan ga ik even kritisch doen, is dat dan ook niet dat je een beetje je problematiek op iemand anders dan projecteert, terwijl je eigenlijk gewoon zelf ook daar misschien nog wel wat dingetjes in te doen hebt? Nou, zeker. Ik heb zeker nog dingetjes te doen, maar... Um, het is niet makkelijker um, ook om naar anderen te kijken, zo bedoel ik het meer. Ik denk dat het van mij een soort van uh, verlangen is dat iedereen dit snapt. Want iedereen voor heeft... Voor jou of voor zichzelf? Nee, voor zichzelf. Okay, ook okay, ja, ook okay, voor ja. mij, want het maakt contact Precies, makkelijker. Precies, het maakt het voor jou makkelijker. Maar ook voor anderen. Want het geeft uh, bizar veel inzicht. En iedereen heeft dit. Het is niet zo dat alleen mensen met psychische problemen... kopingstijlen nee, nee. hebben en, en reageren vanuit bepaalde modussen... en reageren vanuit een kindmodus. Iedereen heeft dit. Ja. En het zou het zoveel makkelijker maken dat uh, als... Ik, die daar wel tegenaan aanloopt uit een therapie komt, dingen heeft geleerd en vervolgens in, de, in een werkwereld komt. Waar niemand begrijpt waar je het over hebt. En terwijl je echt denkt. Oh, als jij nou even zou snappen waarom jij nu zo boos op mij wordt, ja. dan zouden we veel beter op contactniveau. Uh, ik haat dat woord echt. <lacht> mensen ga ik, ik zit dus natuurlijk in therapie, in groepstherapie ja, is het. En dan moeten we altijd contact ja, maken. Ja. Dus ik, ik ga deze podcast. Uh, als die helemaal af is naar hun sturen... en ze gaan mij zo vaak contact horen zeggen... dat gaan ze echt <lacht> bij deze. <lacht> dat gaan ze tegen mij zeggen. Maar um, het is wel gewoon zo. Je maakt op een heel andere manier contact met mensen. En als ik, de, als ik degene ben die dat doet... en de ander blijft in een soort van... ik vind dat spannend... dan kan je dat contact dan niet is maken. Contact, nee. Dus het, ik gun het gewoon een soort van mensen ook... Dat ze weten hoe dit werkt of zo. Dat ja. het, het geeft zoveel fijn inzicht. Nou, misschien kunnen we daar een klein beetje opheldering over geven. Want er is natuurlijk een keer een eerste moment. Is die koffie trouwens lekker? Want er zit yes. suiker in. Hè? Is het niet lekker? Nee, het is wel lekker. Alleen oh. ik, ben, ik, ik te veel. Nee, nee. Daar zeg ik het helemaal niet voor. Maar ik, maar ik, heb mm. geen, ik had geen suiker in huis. Dus je hebt koffie zonder suiker gekregen. Ergens, ik vind het ergens wel bijzonder ook. geen suiker. Hoe bak je dingen? Zonder suiker. Ja, blijkbaar. Ik gebruik heel weinig suiker. Maar daar kom ik dus achter op momenten dat iemand zegt... ja, lekker suiker in mijn koffie. Oh shit, suiker. Nee, maar er is natuurlijk een moment geweest... dat je als eerst gewoon zit tegenover zo'n iemand... die dan zo'n therapievorm met je gaat bespreken. We denken hier aan en we denken dat je hier veel aan kunt hebben. Hoe reageer je daar toen de eerste keer op? Want het is ook gewoon een onbekend terrein dan... wat je opeens instapt. Zo van, oké, therapie. Wat is dat dan? de allereerste keer dat ik een therapie moest ja. überhaupt of de eerste keer dat ik schema ja dat je die schema kreeg dus dat mensen voor, voor, nou ja er is dan een soort van uh, yeah. diagnose ja diagnose ja. of een probleem legetje ja je het je moet noemen. een labeltje geven want mag je er niet heen ah, dat hè? mag je er helemaal niet doen ja, en dan hebben ze bedacht oké okay, nou dan is dit wel de goede therapie ja nou en dan um, ik uh, ik ben perfectionistisch hè Ze mm -hmm. dus overvalt mij niet snel dus ik had zeg maar al ja, uitgezocht. had het al uitgezocht. Hetzelfde <laughs> ja. ja, okay. dus toen ik zit dan aan de medicatie. En toen ik ging starten met de medicatie, had ik uh, een gesprek met mijn uh, psychiater. En ik zei. Nou, ze uh, zegt nou: ik ga je, wil je even uitleggen. Uh, wat het dan inhoudt. en wat het voor je kan doen. en wat voor verschillen er zijn. Ik zeg, nou, ik had dus al bedacht dat dit uh, um, <laughs> ja, middel. die zijn natuurlijk 20 verschillende soorten antidepressiva mm -hmm. En dit middel, dat doet dit... en die werkt het beste op paniek. En die kan ik ook uh, gedoseerd opbouwen... met druppeltjes, per zoveel milligram... want ik heb zoveel angst voor lichamelijke dingen. Dus, hè? De, dus ja, dat leek me eigenlijk goed plan. En zij zat echt... ze, ze, ze keek me ook aan, zij zei... waarom verbaast me dit eigenlijk niet... dat je dit al hebt uitgezocht? Ja, en ja. zo ging dat ook met die therapie. Toen ik uiteindelijk die... ja, dat labeltje kreeg, was ik wel heel verdrietig. Want ik dacht, nu ben ik echt ziek. En hier, hier kom ik niet van af... Want een burn-out, dat voelt voor mij als een gebroken been. En ik zeg echt niet dat het hetzelfde is, maar meer um, je kan daarvan het genezen. Het is normaal om van een burn-out te herstellen. Precies, ja. herstellen is beter wordt inderdaad. En uh, in mijn beleving is een persoonlijkheidsstoornis iets waarvan je niet herstelt. Dat heb je en daar moet je mee leren leven. Ja. Dus toen dacht ik, nu ben ik echt ziek. Nu heb ik echt een probleem. Want hoe ga ik dan weer werken? En Dus was ik heel verdrietig. En toen zei ze... Ja, maar hè, je kan hier echt wel heel goed uh, mee omgaan. Zodat je er, sommige mensen hebben er gewoon bijna geen last meer van. Dat kan echt. Nou, ja. oké. Okay. En toen hebben ze mij doorverwezen naar groepstherapie. Nou, daar, dat vond ik al vreselijk. Want ik kon toen ook al heel, nog heel slecht rijden. En uh, heel slecht überhaupt op therapie één op één komen. Laat staan in de groep. groep. Uh, en ik moest uh, een half uur ervoor rijden... Um, een mij... groep is ook gewoon het meest verschrikkelijk... wat je je kan voorstellen, denk ik, dan op dat moment. Op dat moment wel, ja. Ja, ja. ja dat is vreselijk. <laughs> Keihard geld. Ja, dat, kan ja, dat is dan in groep, De begon ik te huilen. En dat is dan twee of drie dagen en dan begon ik nog harder te huilen. Oh, <laughs> Hoe ga ik dat doen? Ja. Ik, ik heb daar de energie niet voor. Ik kan dat helemaal niet. Slaap je niet de nachten ervoor? Hoe? Ja. En dan drie dagen ja. therapie daar zitten. En dan staan ook niet drie dagen, even twee uurtjes. Nee, dat is gewoon van ochtends uh, tien tot middags vier of zo. Daar kan ik helemaal niet. Die, ik ben daar helemaal niet. Uh, pff, angst, angst, angst, paniek, paniek stress. Dit kan helemaal niet. Nee. En toen hadden ze mij doorgewezen naar uh, uh, MBT-therapie. Dat ken ik niet. Uh, Mentele mentalization... zees therapie of zo het gaat er in ieder geval om dat je gaat het uh, gedrag wat jij toont en wat de ander toont en wat er van binnen gebeurt dat je dat leert onderscheiden en dat je dus dan weet je eigenlijk niet zo goed wat je emoties doen en wat je vertoont want okay. daar heb je een disconnectie in of zo ik dacht nou oké okay. vond ik niet passend maar goed dacht zal wel ik kende het ook niet goed dus ben ik gaan googelen en ik had zelf al gezegd schematherapie niet iets wijk maar uh, uh, mij niet dat had je zelf al eerder ook al gedaan ik had me al helemaal uitgezocht uh, wat dat dan was maar, maar weet je ik zit even door ik ik, la, ik moet er af en toe lachen en dat is niet omdat ik je uitlacht maar ik, nee, het is ik het zo herkenbaar goed. namelijk Want ik heb ook precies zo tegenover de psychiater gezeten Toen hij mij ook een keer antidepressiever wilde voorschrijven zeg, ja antidepressiever voorschrijven aan iemand met een bipolaire stoornis uh, ik zal je even uitleggen hoe dat precies zit dat en, uh, dan als je het al wil dan moet je die nemen en dat is een wel een onbekender antidepress maar dat werkt dan wel beter bij mensen die en dan kan ik ook nog stoppen met roken als ik dat uh, denk. Ik had er helemaal dat, voorbereid. Ja, ja, maar het, het is zo fijn. Ja, dat was ook fijn. Maar dan heb je toch veel meer het idee dat je zelf die regie hebt. Of maar zo. uiteindelijk heb ik dat ook gekregen. Precies ook dat ja, nou, ik Wij ook. Was het er ook eens Ja, met ik me. heb dat ook gekregen. En ik had uh, <laughs> ik heb zelfs nog. Um, uh, op een gegeven moment gingen we ophogen en dat ging ik dan doen met twee uh, milligram, met druppeltjes. Want ik wilde niet in één keer weer uh, door met een pil hogen, want ik had heel veel last van bijwerkingen. <laughs> en toen zei ze van ja, moeten we even kijken hoeveel druppels dan... Hoeveel milligram? En ik zeg, nou, had ik dus... Daar heb ik al uit. over nagedacht. Toen ging ze dus de apotheek bellen om dat te controleren. En toen bleek dat dus waar te zijn. Dus het was helemaal niet... Nou, het echt... zij wist dat gewoon niet. Mooi toch? Zo ging dat dus ook met die therapie. Ze zei, maar ja, is therapie eigenlijk passender... wat ik ervan heb gelezen? Ja, ja weet wisten ze niet. Ze doorverwezen. Toen kom ik daar op intake. Ze zei, ja, je bent doorverwezen naar MBT... Vinden we eigenlijk niet passend. Ze zegt, nou, dat is precies wat ik zei. Ja, dus, ja, ik denkt, hij ging zelf aan schematherapie. Ja. Nou zeg! Ja, dus toen, <laughs> uh, toen gingen ze me in ieder geval uh, op schematherapie de intake doen, zeg maar. Um, heb ik ook uitgelegd van, ja, ik kan dat allemaal niet moeilijk. Ik je allemaal gehuild en lastig. Maar ondertussen was ik wel gestart met antidepressiva. En dat werkt uh, ook voor paniek. Degene die ik heb dan. Um, dat had je wel voor zoort. Precies. Ja, maar daar ging het vooral om. Ja, als duurlijk. ik paniek niet had, had ik ook geen depressie. Nee. Dus, uh, en welke heb je toen gekregen trouwens? Citalopram. Oké. Okay. En dan, ik zit nu op 20 milligram en dat is eigenlijk nou, meer dan voldoende voor mij. Dus het werkt al bij 14 milligram. Heb je veel bijwerkingen? Dan, uh, nu niet meer. Okay. Nee, ik heb op het begin wel heel veel last gehad. Maar nu heb ik eigenlijk. Uh, het enige wat ik moeilijk vind is dat ik lastig kan afvallen. Want ik, ik ben heel onzeker over mijn lijf en over mijn gewicht. En door de Citalopram kan ik uh, minder goed afvallen. En oh. makkelijker aankomen heb ik het idee. Oh ja. Dus dat, uh, dat vind ik wel lastig. Maar ik zit nu een jaar eraan. Um, en ik, ga, ik ben wel op zo'n punt dat ik denk, ik ga in ieder geval even een keer overleggen. Van joh, kan ik iets afbouwen? Kan dat eventueel wat doen? Of hè, kan ik iets doen om dat gewicht even een beetje. Uh... Maar heb je daar zelf niet al dan ook heel veel over opgezocht inmiddels? Ja, natuurlijk. <laughs> dus je weet eigenlijk al wel gewoon hoe het moet. Nou ja. Of wat je zou willen Er is heel weinig over. Uh, praktisch overbekend eigenlijk. Want het kan, je kan aankomen van antidepressiva, maar je kan er ook van afvallen. Ja, want ze weten toch niet of dat dan komt door het stofje? Nee. Uh, dat je daardoor uh, nou ja, meer va vasthoudt, zeg maar? Of dat je gewoon zin krijgt om meer te eten? Precies. En dat het is, is ook, ook nog gewoon, zo ja. dat het, er zijn sommige antidepressiva die werken op je schildklier. dat nee, kan ook allebei de kanten op gaan ja. dan. Um, het enige waar je een beetje aan vast kan houden, is dat ik gewoon heb gekeken naar wat deed ik voordat ik startte met de antidepressiva en wat doe ik erna kwijt eten. Dat is eigenlijk niet veranderd, maar ik ben wel aangekomen. Okay. Dus daar durf ik dan wel een beetje de conclusie uit te trekken... dat de antidepressiva er in ieder geval iets mee te maken heeft. En aankomen is natuurlijk niet leuk als je wil afvallen. Uh, uh, nee. Maar neem je dat op de koop toe? Nee. Nee. <laughs> nee, dat vind ik heel moeilijk. Ja, en maar aan de andere kant ga je mij... Uh, uh, Ga je mij zeggen, als jij stopt met antidepressief, dan val je 20 kilo af. Maar dan heb je wel weer je paniek terug. Ja, precies. De, dan, dan niet. niet. Nee, nee. Dan, oké, okay, fine. Dus dan een beetje naar middenweg. Ga ik er maar, maar een soort van mee dealen. En dan zie ik wel even hoe, uh, hoe ik dat dan... Er zijn wel speciale diëten die je kan volgen. Maar ik wil daar eigenlijk ook weer niet zo obsessief mee bezig zijn. Want dat is gewoon voor mij niet goed. Want daar is het ook een heel stuk... Uh, ja, want dat is je, je noemde het onzeker over je lichaam. Ja, dus ja. Dat, is nog, dat is niet weg. Nee, nee. En dat wordt eigenlijk... Ik heb toevallig uh, vorige week mijn evaluatie moeten inleveren. We moeten elke vier maanden evaluatie inleven op uh, therapie. Um, en daarin heb ik een soort van ontdekking gedaan... Uh, dat ik vind dat mijn persoonlijkheid... Uh, word ik positiever over. Dus over wie ik ben en wat ik leuk vind en waar ik voor wil staan. Dat wist ik allemaal niet toen ik startte... Of in ieder geval, ik dacht dat ik dat niet wist, maar daar durf ik nu meer voor te staan. Ik, ik trek me minder aan van anderen, nou ja, dat soort dingen. Um, maar... dat, is even, dat is al een hele overwinning. Zeker, dat is, wel dat is enorm belangrijk. Winst. Ja, zeker, ja. absoluut. Maar uh, het lijkt net alsof, alsof dat dus losgekoppeld staat van hoe ik over mezelf denk hm. qua uiterlijk en dat soort dingen. En dat vind ik moeilijk. Want en dat ik... falen dan, zit dat er nog wel? Ben je daar nog steeds bang voor? Om, of, of laat ik het dan zeggen, ben je nog steeds bezig... om het allemaal zo goed mogelijk voor iedereen te doen? Um, dat sluipt er wel uh, nog snel in. Maar ik ben me daar wel bewust van als het gebeurt. En kan je daar iets aan doen dan op zo'n moment? Ik ga het gewoon zeggen. Oh, dan zeg je het hardop. Ja, ah, en dat is soms dat is heel goed. raar. Maar mijn, ja. mijn, uh, de vrienden die ik, die ik zeg maar heb... weten in wat voor proces ik zit. En soms is het heel raar. Want dan zeg ik, joh... Ik ben eigenlijk ineens heel bang dat je boos op me bent. <kijkt> en dan zeggen ze: Oh, oké, okay, hoezo? Ja, omdat je gisteren alleen oké okay stuurde, vier heb ik. het goed dat je dat zegt. En dan zeggen ze: Oh ja, ik had gewoon eigenlijk geen tijd. Ja, zeg, dat kan ik heel goed begrijpen. Maar mijn gevoel zegt dan iets anders. Dus ik, ik kan het ook vaak oh. heel goed snappen. Dus ik kan heel goed, uh, ratione rationeel tegen mezelf zeggen: Tuurlijk is ze niet boos. Doe maar dat, dat voelt niet zo. Maar dat voelt dan nee. op een gegeven moment... dan ga je een dag verder en denk ik... ja, ze heeft uh, nog steeds niet iets gereageerd... of ze heeft nog steeds... Uh... Of je denkt, zou ze niet toch gewoon wel echt serieus boos zijn? Me? Ja, en dat ja. vind ik nog wel lastig. Dat maar als je zijn. dat dan zegt... want zorg dat dan ook meteen dat dat gevoel verdwijnt. Want je zegt het omdat dat gevoel er dus zit. Zo van, oh shit, nou, nee, ik ben bang dat ze boos zijn. Oké, okay, ik zeg dat ik bang ben dat je boos bent op ja. me. En is dat gevoel dan ook weg als zij zegt... nee, natuurlijk niet. Nou, ik, het, soms wil ik ook eigenlijk niet eens dat ze dat zeggen. Want het gaat ook niet om als hij wel boos is moet dat ook oké okay kunnen zijn? Mm -hmm. Hoe moet ik ook niet per se daar zo'n gevoel van krijgen? Dus wat ik eigenlijk wil, is dat ik het kan uiten. Want als, als ik iets, ik merk wel door therapie dat als ik iets uit, is het niet direct weg, maar het zakt wel. Ja. Uh, omdat je er niet mee blijft lopen, je kropt het niet op. En nee, maar ik het merk, is... als ik dat wel doe, krijg ik angst. Als je het opkropt? Ja, krijg dus ik lichamelijk... krijg ik, echt, begin ik uh, Dus als jij het te niet tegen die vriendin zegt op zo'n moment, dus wat je net zei. Dan, ja, dan voel je die is, paniek en die angst... toenem ik je ja, hartkoppig. Natuurlijk is dat een ja, klein geval. Maar als het uh, meerdere dingen op een, op een week zijn... Uh, dus als en iemand uh, heb ik gebeld... en die belt maar niet terug. en uh, Ik heb uh, bijvoorbeeld afscheid genomen... van een groepsgenoot... Uh, waar ik heel veel moeite mee heb gehad... met we een goede klik hadden. Um, er komen nieuwe mensen in de groep. En ik moet een deadline halen... om een blog te typen. En dan weet ik... ik heb spanning. Uh, ik weet ik ben verdrietig. Ik weet... Ik weet van alles. Maar dan ga ik niet heel erg dat voelen. Want dat is natuurlijk rot. Want je ja. wil je helemaal niet verdrietig voelen. Je nee. wil je helemaal niet hele huilen. Je wil je helemaal niet pijn voelen van dat afscheid. En um, Wat ik leer in therapie is dat ik dat wel moet voelen. Maar ik heb daar natuurlijk allerlei copingstijlen voor opgebouwd. Om dat niet te kunnen. Of niet te doen. En... Um, zeven maanden is dan relatief kort... Ja. om al die coping weg te hebben. Ja, heel kort. Daar verbaas ik me zo... dat je zo al zover bent. Ja, nou ja, en dat is dus wat er ook wel En Omdat ik dan op een gegeven moment denk... Weet je, ik heb het uitgesproken, ik heb het gezegd tegen mensen... ik heb het gezegd tegen de persoon die weg is... van joh, ik mis je gewoon echt heel erg. En, en nou ja, wij, wij willen dan graag vrienden blijven... dus of worden eigenlijk... Uh, maar dan heb je een soort van angst. Gaat dat wel? En ik heb gezegd uh, in de therapie dat ik het moeilijk vind dat er nieuwe mensen zijn. Nou ja, weet je, ik heb het allemaal gezegd. Maar je hebt natuurlijk twee dingen. Je kan het zeggen vanuit je hoofd en je kan het zeggen vanuit je gevoel. Ja. En dat, ik dacht dus dat ik dat heel erg uit mijn gevoel aan het doen was. Maar ik was het heel erg uit mijn hoofd aan het doen. Tot ik dus vorige week dinsdag nacht een angstaanval kreeg. En toen dacht ik, shit, ik heb niet goed gevoeld. Want dan stapelt dat op en dan begin ik steeds meer, minder lekker met. te Maar Waarom is dat de verschil er dan? Of je dat zegt met je hoofd of je gevoel? Want je zegt het toch uiteindelijk en doet dat dan niet ook iets met je gevoel? Nee, maar ik, ik zeg dat echt uit mijn verstand. Ik zeg dat echt van, ik, ik voel me heel verdrietig, maar ik voel het helemaal niet. Oh, dat bedoel je. Ik okay. weet dat ik me verdrietig moet voelen. Moed voelen. En ik voel me dat waarschijnlijk ook. Maar ik voel dat heel erg aan de oppervlakte, want dieper is heel rot. En dat wil ik eigenlijk oh, niet. Ah, daar ben je eigenlijk niet bij komen Precies. gewoon. Dat is het. En toen heb ik vervolgens uh, maandag een keer de hele dag gehuild. En alle mensen gebeld. Mis je zo. <laughs> en toen was het eruit. En dan is het ook... Merk dan ook is het eruit. Ja, merk echt dat het dan een dag of twee later gewoon beter is. Slaap weer beter. En ik heb geen angst meer. En uh, ik, ik merk wel echt dat dat uh, wat doet. Dus open zijn hierover, dan ook gewoon, is ook weer de truc. Ja, maar dan wel op de goede manier. Ja, ja precies. Ja, en met en je niet, gevoel, ja. dus niet met je hoofd. Nee, precies. Maar het is ook ja. wel een hele moeilijke. Want dan moet je ja. dus al die gevoelens toelaten. De hele ja, tijd. En soms weet je het ook gewoon niet, hè? Want ik dacht echt dat ik heel goed contact aan het maken was. Maar was ik dus helemaal niet. Hmm. Ik vind het wel moeilijk om dat zo te horen. Want ik denk, denk leg je lat dan hier ook weer super hoog voor jezelf nu? Ja. <laughs> Old habits. Ja, die hard. Ja, ja precies. Het is, ja, wat ik denk, als je de eerste stap zou zeker, en zeker na nou iets van zeven maanden therapie... Uh, dat je al zover bent dat je dat überhaupt zegt met je hoofd... is al volgens mij echt wel een flinke overwinning. Ik snap heus wel dat je dan dat gevoel... ook nog een keer erbij moet pakken uiteindelijk. Ja, en ik vind dan dus zeven maar... maanden... ik heb er nog maar vijf. En waarvan uh, ik misschien niet helemaal van plan ben... om die allemaal af te maken... omdat ik echt vind dat het heel goed gaat... Oh, dat vind je zelf dus ook wel? Ja, Oké. Okay, ja, vind ik echt. Ja, wat ik al zei ja, aan het begin, hè, ik durfde mijn huis niet uit nee, en nu zit ja. ik hier. Ja. Uh, een half uur gereden, ik durf niet eens naar Utrecht te rijden en nu uh, zit ik hier. Hoe voelt dat? Ja, ja het, voelt heel, het voelt eigenlijk heel normaal en dat vind ik altijd heel eng. <laughs> dat denk ik, durf ook nooit te zeggen dat het goed gaat, weet je wel. Het is altijd gewoon jinxen dat het niet goed gaat. <laughs> Maar, uh... maar had je dit het is natuurlijk ook spannende onderneming om te gaan doen. Je even over dit aanmelden. Volgens mij heb je ook al eerder bedacht om dat te doen. En dus volgens mij heb ik een jaar geleden, ook ja. een keer in december, keer gezegd, ja, ooit ga ik komen. Ja, lijkt me leuk om een keer te doen, maar ja. niet nu. Nee, precies. Nou, is het wel een jaar later. Dus het heeft een jaar geduurd voordat je zo de drempel over was met wel ja. te doen. Ja. Nu dacht ik echt, ik kan daar gewoon heen rijden zonder angst. Dat gaat. Uh, en ik ga daar ook niet in paniek raken. En dat zijn zeg maar wel twee dingen die ik belangrijk vond. Ja, dat zijn er wel <laughs> belangrijke dingen, ja. ja ik denk anders dan ga ik hier in paniek zitten vertellen. En dat is ook niet. Ik vind het wel heel belangrijk. Laten we wel weten. Dit had ik voordat ik ziek werd überhaupt niet gedaan, hè? Want dat, dat had ik echt niet gedurfd. Om, nee. nee, als je zegt voor als dat ik het al uh, nee, moeilijk vindt, en dan is dit, ja. dit ook wel een onderneming. Maar dat heeft ook wel te maken met... Uh, um, heel kort even over gehad. ik vrijwilliger bij mijn Huis van Herstel... Ja, heb... Nee, we hebben het nog niet over gehad. We beneden over gehad. Oh, beneden over gehad. Ja. Sorry. Huis ja. van Herstel. Ja, Wat van is Herstel. dat? Vertel. Um, Huis van Herstel is een, uh, is een stichting die uh, uh, een programma, programma's eigenlijk aanbiedt aan... Uh, in het begin vooral vrouwen en nu zijn ze ook bezig met uh, een mannengroep... en gemixte groepen uh, uh, die eigenlijk een beetje tussen therapie en starten met werk of hè, hun verdere leven eigenlijk vallen. Dus die wel al therapie hebben gehad, maar die nog niet klaar zijn om te reintegreren of ja. om, om echt al het wat ze geleerd hebben toe te passen. En daar bieden zij programma's voor aan uh, van twaalf weken, omdat met een groep ook... Uh... En wat doe je dan in die groep? Uh, ja, ze hebben een soort van dagindeling. Ze hebben een, uh, is, het is een, een dag per, of een middag uh, per week dan. Vanochtend. En uh, je gaat uh, mediteren. Je deelt met elkaar uh, waar je tegenaan loopt. Uh, je leert om te ontspannen. Je leert tijd om voor jezelf te pakken. Tijd voor jezelf te pakken. Uh, je, ze hebben ook een werkboek waar ze dan allerlei thema's elke week een ander thema aanpakken. Dus een stukje angst, een stukje comfortzone. Nou ja, hè, uh, om je gewoon te leren hoe je in je dagelijks leven na therapie kunt functioneren... weer zonder therapie. Dat is wat namelijk heel is. belangrijk. Hè? Ja, zeker. En zo'n stukje, uh, stukje creatief zit er altijd ook in. Dus, en dat is... Uh, uh, heel veel mensen zeggen altijd... ik ben helemaal niet creatief... En mm -hmm. daar blijkt dat dus helemaal niet waar te zijn. Nee, nee. Dus het is heerlijk dat je dan even kan ontdekken van... Oh, ik vind het, mensen maken daar echt hobby's. Ja. En vervolgens thuis gaan ze daar ook mee aan de gang. Waardoor ja, ze ik, thuis ik, voor ik zichzelf Ik ken maken. het natuurlijk wel. Ik laat het je ja, even uitleggen precies, voor ja, anderen. Ja. Want Marloes is natuurlijk uh, ja. Uh, uh, ja, de, een van de oprichters hiervan. Ja. En die is uh, nou, helemaal het, het een jaar geleden ja, denk ik... In de podcast eerst. Ja, dat zich toch al inderdaad. Ja. ja, via haar ken ik het ook. Ik ben uh, jullie gaan, jou gaan volgen, de uh, aanleiding van haar podcast. Ja, ja. Dus, heel leuk. Maar uh, nou, ze net. Uh, toen nam ik het een beetje kwaad dat er geen mannengroepen waren. Maar nee, ja, nu begint dat dus. <laughs> ja, ja, precies. Nee, ja, dus dat uh, Marloes is ook echt wel mijn. Uh, uh, ik, ik zeg wel eens, ik heb een kleine Marloes op mijn schouder soms, en die zegt dan altijd. Uh, wat heb je nu nodig? Ik <laughs> vind het ook heel leuk dat ik dit ga zeggen. Want dat, ik, Marloes zegt het altijd een bepaald manier. Wat heb jij nou nodig? Denk nou, Weet je wel, wat heb je nou nodig? Ben, ben je aan het mediteren de laatste week? Nee. Mm. Ja. Heb je tijd voor jezelf genomen? Nee, ben je buiten geweest? Weinig. Je weet het wel. Dan denk ik, oh ja. Dus soms heb ik zo maar loesje op mijn schouder, Angela. Volgens mij hebben heel veel mensen zo'n loesje op mijn schouder. <laughs> Precies. Dat doet ze, uh, ze echt heel erg goed. Ja, nou ja, en daar heb ik wel echt. Um, ik weet eigenlijk niet meer waarom ik uh, waarom we erop kwamen. Ik heb daar iets geleerd. Ik heb heel veel geleerd daar. Oh ja, dat ik het zo belangrijk vind om, um, uh, om me uit te gaan spreken hierover over psychische kwetsbaarheid... Maar en, en dat medicatie gewoon helemaal niet raar is... en dat, nee. dat de groepstherapie volgen heel intensief is... maar wel gewoon kan... Uh, en ook niet raar is. En, en je en... er heel veel aan hebt. <laughs> heel veel aan <laughs> hebt, ja precies. En uh, um, dat heb ik daar eigenlijk geleerd... want ik had dit uh, überhaupt... voordat ik ziek werd niet gedaan. En nu doe ik dit wel... omdat ik dat ook bij Marloes en Ivanka... en meerdere mensen uit, daar uit de community zie... hoe belangrijk het is dat er mensen er aandacht aan geven. Ja.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 wie durft er nou geen boodschappen en dat te dat doen? Dat is misschien... Misschien hebben we dat ook nog niet helemaal genoeg. Nou, ik denk, denk het eigenlijk wel. Maar misschien moeten we het gewoon nog een <tie> keer doen. Ik vond het, als je in, je in je huis zit en je durft niet naar buiten... dat stapelt natuurlijk alleen maar op en op en op en op. Want je zit voor op straat, daar loopt gewoon iemand zijn een hond uit. Waarom kan ik me niet mijn ja, hond uitlaten? Dat staat echt dus het wordt alleen maar erg En je wordt daar natuurlijk. super streng over ook. Hè? Want dan zeg ik nu ook, slaat nergens op. Terwijl het eigenlijk gewoon heel reëel is op dat moment. Want je bent gewoon echt bang. Je bent doodsbang. Ja. Voor mijn gevoel staat er een leeuw voor mijn deur. Ja. Dat is natuurlijk wat er gebeurt in je hersenen. Precies. Dat, dat, in je hoofd is het allemaal super is het erg. Echt, echt, echt waar. Ja. Ik ga echt dood als ik die drempel overstap. Ja. Dus dat... Dus de boodschap voor mensen die bijvoorbeeld ook, <laughs> daar ook last van hebben. Is ja. dat dat dus niet het einde betekent? Nee. En dat, dat had ik echt twee jaar geleden zelf, misschien een jaar geleden zelf, nog niet eens bedacht nee Dat heb ik echt een paar keer ook tegen mijn man gezegd, weet je, als dit is, ik, ik wil niet dood, ik ben niet suicidaal geweest, maar ik weet ook niet hoe ik wel verder moet. Nee, want het ik kan is... niet genieten van mijn kind, precies. ik kan niks. Nee. En, nou, even, want vorig jaar, dan, dan zit je dus op het moment dat je denkt, nou, ik wil eigenlijk wel meedoen aan die pillenkast, maar doe het toch maar niet. Nou, nee, ik durfde nu, niet in te rijden. Precies, je durfde er niet in te rijden. Maar je bent, zit nu een jaar later en je ja. bent dus gewoon vanmorgen in de auto gestapt. Ja. En je bent hier naartoe gereden? Ik kan wel slapen. Nou, daar heb dus, ik niks van gemerkt. Nee, dat je was, was hartstikke op tijd. Eerder. Dat is toch op het nummertje. Ja, nee, maar ja. De, de, vind je, dat, zelf, ja, je, je vindt dat ook een overwinning? Dat weet ik wel. Maar Tuurlijk. dat voelt toch heel goed? Ja. Uh, wat me ook verbaast... Hoe snel je, je weer gewend raakt aan dat het goed gaat? Oh ja? Ja, vind ik wel. Ik, oh, uh, nu ja. vind je het alweer een beetje normaal dat ja, je dat wel, wel kan. Nou ja, dat ja? ik er überhaupt hier naartoe rijd, dat is nog dan wel dat ik denk: ik moet langs Utrecht. Maar durf je daar dan niet trots op? Is dat het een beetje? Durf je daar niet trots op te zijn? Vind je dat dan dat je eigenlijk eh, dat, dat moet allemaal maar gewoon normaal zijn? Weer ja. die hele hoge lat hier jezelf. Ik zelf. denk ergens dat ik dat het moet toch ook normaal zijn? Mensen, ik moeten kan toch, toch gewoon, gewoon een half uur in de auto oh, zitten? Ik ben, niet, ik ben toch niet gek. Moet toch? Nou ja, precies. Ja. <laughs> ja, maar het is toch ook mensen, je moet er gewoon boodschap kunnen doen. Ja. Dat is gewoon heel raar als je dat niet kan. Ja, maar dat is dus. Dus nu, de... nu kan ik zeg maar de normale dingen weer. Dus dan denk ik. ik heb, mijn man is daar ook altijd heel lief over. En hij zegt: Je doet het zo goed. Dan denk ik: Ja, ik doe het echt gewoon normaal. Terwijl ik ook wel snap waar ik vandaan kom, hè? Ja, toch? Maar dat was dus niet normaal. Want dat betekent ook niet dat als je nu uh, wel uh, in staat bent om weer naar de winkel te gaan... dat andere mensen die dat niet kunnen, dat je daarvan denkt... oh, dat is raar dat ze dat niet nee, kunnen. Nee, nee, helemaal niet. Nee, want ik weet precies hoe erg het is. Precies. Ja, ja. Dus, maar het, het stukje dat ontbreekt nog, dat je echt heel trots op jezelf kan zijn. Ja. Dat soort overwinnen kan uh, Mag ik kan zeg maar er nog wel een soort van leren? En nee, ik... Je hebt nog vijf maanden therapie. Ja, dus, nou ja, ik, ik, ik, ik, uh, wat ik wel ook vaak als feedback op therapie je, dat ik wel iets minder credit mag geven aan de medicatie. Dus ik zeg heel snel... ja, maar komt kom dat mijn medicatie heel goed werkt. Oh ja, ja je legt het een beetje buiten jezelf. Ja, meer. terwijl zij zeggen... volgens mij komt het gewoon dat je zelf heel hard aan het werk bent. Want het is leuk dat je die medicatie hebt... maar jij bent wel weer dingen gaan proberen. Ja. Want de, de angst voor de angst was er nog steeds. Dat neemt de medicatie niet weg... Maar ik ging zelf weer proberen om naar, naar de supermarkt te gaan. Ik ging zelf ja. weer proberen om een rondje te wandelen in het bos. Ik ging zelf Doet op een gegeven moment naar de hoor. dierentuin. Nee, dat pilletje duwt jou daar niet naartoe. Je nee. bent zelf in die auto gestapt, je bent zelf met je dochter naar de dierentuin gereden. En dat is gelukt. En dan heb je een positieve ervaring. En als dat dan tien keer lukt, dan heb je één negatieve ervaring weg. Ja, precies. <laughs> en dat is nu ondertussen heb ik bijna, uh, ik denk, nou toch wel bijna een maand of zeven ook uh, positieve ervaring aan het opbouwen. Waardoor dat negatieve gewoon... Dat is toch ook de reden waarom vrouwen altijd toch een tweede kind willen? Je vergeet dat. Ik, ik zou gerust nog wel een, uh, eventueel een tweede willen. Terwijl ik denk, wat heb ik meegemaakt? <lacht> drie, drie jaar later nog steeds ziek. En ik wil gerust nog een kind. Dus dat zijn echt... Vrouwen vergeten dan toch al hoeveel pijn ze hebben gehad. En uh, dat ja. weten ze pas weer als ze gaan bevallen. Want, ja, oh Ja, zo, oh, shit. Nee, dit <lacht> was het. <lacht> ja, en zo voelt dit een beetje. Als ik dan wel weer een keer angst heb, denk ik, shit. Oh, oh, nee. oh, ja. oh ja. nee, zie je wel, het is er nog, het is niet weg. En dan, ja. zo was het, dit willen we niet meer. Hm. Dat is dan, ja, ik weet hey, niet. Ik ben, ben ook nog steeds wel benieuwd naar dat stukje trots. Wat, ik vind dat toch wel uh, opmerkelijk. Als Je, je houdt er erg van knutselen. Nou, knu ik mag die knutselen, ja. knutselen dat noemen, nee, dat, dat is de, heel de de onherbiedig. Dat je ook, hè? Ja, dat weet <laughs> ik. De express weet je maar. Ja. Uh, nee, haken en creatief. Uh, uh, wat is het? Breien, haken en... <laughs> haken, ja, doe ik. Ah, dat is jouw ding, en, hè, haken. Uh, en kleertjes snijden. Oh ja, en kleertjes. Eh ja. uh, heb je dan niet, als je dat gedaan hebt, dat je daar wel ook trots van bent? Ja, maar dus dat je... is echt het enige... Oh, nou, niet oh, het enige. Nou... Ik ben ook hartstikke trots op mijn, op mijn familie en mijn gezin en zo. Maar uh, een van de weinige dingen waar ik... De lat ligt daar alsnog hoog, maar ik weet ook dat ik die lat kan halen. Mm -hmm. En dat is dan ook het, een van de weinige dingen waar ik dan ook echt... Ik trots kan zeggen: ben. Kijk wat ik heb gemaakt. En uh, uh, als andere... Ik heb dus laatst voor een vriend... Uh, zijn dochter een setje kleding gemaakt. Als ik dan zie dat zij dat aan heeft... Dan denk ik echt, nou, dat heb ik gewoon gemaakt. En dan heeft ze een, uh, de kind zoals ik blij. En dan vind ik dat echt fantastisch. Dan ben, ik ben ook blij over dat, met de afwerking. En ik, ik, ben daar, ik weet ook dat ik dat natuurlijk... op een bepaald perfectionistisch niveau doe. Dat het ook bijna niet... Beter kan. Ja, voor mijn gevoel in ieder <laughs> geval. Kijk, ik ben echt geen coupeuse of zo. Maar ik weet wel dat ik dit gewoon niet slordig zou afleveren. Ja. Dus dat is een van de weinige dingen waarvan ik ook echt een stuk een foto naar mijn moeder. Kijk, mooi wow, wat ik nu weer heb gemaakt. Maar dan hoor ik dat toch wel jouw, jouw ratio en jouw gevoel zitten. Een soort van, die zijn elkaar heel het een beetje aan, in evenwicht aan het houden. Dus het is nooit dat je echt vol trots kan zeggen. Oh, wat mooi. Dat ik dit. Dat, dat moet altijd een soort ratio bij van, ja, maar dat komt ook omdat het ten eerste heel goed gedaan is. En ik kan dit ook heel goed. Dus uh, hier mag ik dan ook wel trots op zijn. Ja, maar dan kan ik dat dus ook wel over mezelf zeggen dat ik dit heel goed kan. Terwijl okay. dat over heel maar veel Maar dat kan je alleen dingen... maar omdat je zeker weet, rationeel, dat je het <laughs> ook goed kan, toch? Ja, dat denk ik wel. En zelfs daar zit wel eens twijfel in. Je ja. dus kijkt wel eens naar webshops of zo, die ook handgemaakte kleding maken. En dan ja, word je onzeker. Dan doe ik even wat bestellen en kijken hoe dat eruit ziet. Oh ja? <laughs> of dat wel een beetje hetzelfde is. En als je dan denkt, oké, okay, nee dit, dit kan ik ook, dan is die onzekerheid het wegen nou, ja, nee dan Ja, dan is het, ja, het ook, ja, zie je wel. Dat is, het, soms is het meer een bevestiging. Maar, oh ja, zie je wel, het is ook gewoon, wat ik maak ze ook gewoon goed. Maar dan moet je het dus wel eerst voor bestellen. Ja. echt ja, maar dat vind ik niet erg, want dan heeft mijn dochter weer een leuk <laughs> Ja. Dat maakt het af en toe ook wel een beetje ingewikkeld, lijkt me. Tuurlijk. Je bent, je bent heel ver, maar dat die onzekerheid, dat gun ik je wel dat die nog wel wat minder wordt. Ja. Ja, nou ja, wat je zegt, ik heb nog vijf maanden. Ja, is dat zo. Nou, en als het goed is, is het daarna ook niet klaar. Ik bedoel, dat is, je hebt een jaar therapie en dat betekent niet... Uh, het ligt ook waar je op welk niveau je binnenkomt. Ja, nee, maar in de therapie is het natuurlijk ook niet alles. Want je, het huis van herstel doet daar waarschijnlijk ook een ja. hele hoop aan mee. Ja. Kun je daar ook een beetje, uh, denk je... je onzekerheid een beetje overwinnen? In die groepen daar? Uh, nou ja, ik zit zelf niet door meer... Door te doen wat je bedoelt, do nu doet, hè? Bedoel ja, ik. Dus door ja. elke keer aan te geven... Van, hey, als het niet goed gaat of als je onzeker ja, bent... Maar zeker. Over... Ja, maar zeker. En vooral, ik zit nu dus uh, sinds een maand of twee... Uh, in de werkgroep, zoals we dat noemen, social media. Uh, uh, dus daar uh, ben ik vrijwilliger... Uh, en dan doen we één keer in de maand content meetings houden... om het zo te zeggen. En dan gaan we kijken wie gaat wat doen. Wie gaat een blog schrijven. Wie gaat, uh, moet iemand zijn podcast uh, opnemen. Moet iemand... Uh, nou ja, allerlei contentdingen voor de maand daarop. Um, en ik heb deze maand ook aangegeven van... Joh, ik loop even vast. Het gaat gewoon niet zo heel lekker. Um, dus ik wil wel proberen een blog te schrijven. Um, maar ik weet niet of het lukt. En dan is het voor mij dus ook de kunst... Als het niet lukt, dat dan ook te zeggen. Want dat is natuurlijk de lat. Want ik wil het ja. wel heel graag proberen. Nou ja, en de, de kunst is ook niet de kunst. Maar het, het knappe is ook wel dat je dan zegt in zo'n. Nou ja, dat zou ik dus voorheen al no nooit nee. gedaan hebben. Dat zou is ik natuurlijk echt... ik... Dat doe ik wel. Ja, absoluut. Ja, probleem. En dan jezelf ja. wel met de nesten werken. Precies. Ja. Ja. ja, en dat is nu. Maar ook het feit dat ik nu mijn eerste blog voor hun geschreven heb. Uh, had ik ook heel veel naar nou je ja, ouders stemmen, zoals ze dat dan noemen in therapie. Uh, over dat het niet goed genoeg was. Het is toch een blog. En je hebt veel te weinig informatie. En uh, je had het veel, heel, je hebt veel te amicaal geschreven. En het is helemaal niet goed. En uiteindelijk is die blog echt gewoon best wel oké. Okay, nou ja, best wel goed gelopen. Uh, is 160 keer bekeken. Ik heb heel veel reacties gehad erop dat het uh, passend was voor mensen die uh, het ging dan over. Uh, je rechten en plichten als werknemer. Uh, als je ziek wordt. Mm -hmm. uh, dat heel veel mensen die in zo'n proces zitten... daar wat aan hebben gehad. En dat is echt fijn van om te lezen. Mensen die tegen me vertelden... oh, ik ken iemand. En daar heb ik hem naar doorgestuurd. Dat ik echt dacht, oh, oké. Okay. Mensen vinden het dus leuk als ik, als ik wel wat schrijf. En dat is blijkbaar dus ook goed. Maar is dat dan ook... Je zou ook kunnen denken... en dan probeer ik het even van de andere kant te benaderen... dat dat perfectionisme... want uh, ik herken dat ook wel erg. <laughs> erg dat dat perfectionisme ook zorgt... dat je wel een goede blog schrijft. Dus dat die tekst die ja. je schrijft... omdat je jezelf aan een flink aantal... Uh, hoge eisen uh, mm. houdt... Dat, de, dat die blog daar ook goed van wordt. Door, juist door je perfectionisme. Zeker. Daar, alleen daar zit ook een maar aan. Eh... Uh... En volgens mij heb ik het ook van Marloes geleerd. Uh, Guru Marloes. Ja. 80% is ook goed. Dus... Want wanneer is het perfect? Ik had... Uh, ik ga hem dan naar iemand sturen. Uh, altijd. Om hem nog eventjes te checken. Want als je zo lang met zo'n blog bezig bent... op een gegeven moment zie je de spelfouten niet meer. Mm -hmm. en Um, dus dan checkte iemand hem altijd nog eventjes. En er zat dus blijkbaar nog wel een dingetje in. Ik weet niet eens meer wat. Dus dan was hij niet perfect. Ga ik daar dan, zo, dan voorheen? Was ik daar zo geinig om geworden? Van shit, iemand heeft er wat uitgehaald. Echt, ik heb het weer niet goed gedaan. En nu denk ik, ja, ik heb het blog honderd keer gelezen. Hè? Ik snap wel dat ik weet wat er moet staan. Dus ik lees gewoon overheen dat er een woordje mist. Ja, ja. mijn hersenen vullen dat gewoon in. Ja, dat is heel dat is heel normaal ook. Maar dat is wel zeg maar door dat, dat dan wel een stukje rationeel in te zetten... Hè? Um, voel ik me er dus ook niet zo lullig over. En dan kan ik ook wel zeggen... oké, okay, nou ja, het is eigenlijk gewoon heel normaal. En ik heb gewoon het oké okay geschreven. Ja. Ja. En ja wat ze ervan vinden... ja, dat is dan alsnog afwachten. Maar dat is natuurlijk ook gewoon wel iets heel menselijks. Dat als je gewoon iets gemaakt hebt... een, een creatieve productie... zeker iets schrijven is gewoon... dat is ook een creatief proces. Maar dan zou je, heb jij heb je geen last van? Maar, uh, met je jezelf kwetsbaar... Met als je ja, Ik heb heel veel last van uh, ik wil zeggen, dit soort dingen. Ja, ja, ja dat ja, zal ontzettend. natuurlijk ook... Uh, of een podcast goed loopt... dus dat het goed geluisterd wordt. Nou, eerlijk gezegd... Uh, dat, dat is heel grappig... maar ik heb het wel... Uh, in mijn werk heb ik het heel veel met schrijven. Ja. Veel stukken schrijven en zo. En dan heb ik het ook. En als het dan iemand een... Uh, een document terugstuurt met allemaal rode strepen erin. En moet er <laughs> anders word ik daar wel serieus heel zacht ja, van. Ja, snap ik ook. Uh, maar op een of andere manier, met de podcast heb ik daar helemaal geen last van. Omdat ik hem ook niet maak voor mezelf. Nee, op een of andere, ja, ja, dat is ook een beetje lullig. Ik maak het natuurlijk ook wel voor mezelf. Dus ik vind het heel leuk om te doen. Maar uh, die, die verhalen zijn niet uh, per se. Ik hoef er niks mee te verdienen. Ik wil er ook nee. niet uh, heel groot en rijk en beroemd mee worden. Het is gewoon, ik wil gewoon die verhalen. Ja. van jou, Jouw verhaal wil ik gewoon uh, over het voetlicht brengen. Dat is alles. Ja, je wil dus, gewoon die bekend, de, de, de zichtbaarheid voor. Ja, mijn lat ligt gewoon niet zo hoog. Nee. Dat is het gewoon, denk ik. We gaan gewoon zitten en praten. En ik wil gewoon ja, horen hoe hoe jouw leven hoe jij je leven leidt. Ja, precies. Dus ik, maar dat is wel grappig, want dat had ik van tevoren wel gedacht. Ja, snap ik. ik dat had ik precies zo met mijn, met mijn naaimachine. Ik heb mijn naaimachine eigenlijk pas uh, twee jaar kwam ik achter. Het uh, kon ik daarvoor ik kon dus niet naaien. Ik dus heb ik gewoon gekocht, want ik was depressief. En ik had geleerd... Uh, als je depressief bent, moet je iets nieuws leren, want dat is goed voor je hersenen. Ja, oh, Zoiets had ik gelezen. Ja, ik, dat is echt dus ik uh, ben naar de, met mijn schoonmoeder naar een nijmachinewinkel gegaan om een nijmachine te kopen. Oh, dus je, <laughs> dat deed je helemaal nooit. <laughs> dat pas twee jaar. Ja. Echt? Ja. Je ja, ja, hebt perfectionisme heb ik... weer om <laughs> de hoek uh, kijken. Ja, ondertussen heb ik op de zolder de uh, afgelopen een paar maanden heel naai-atelier voor mezelf gebouwd. Er <laughs> dus staat daar uh, een uh, naaimachine en een lokmachine en een hele kast met stoffen. En oh dan uh, maak ik ondertussen hele robben voor mijn dochter. Dat <laughs> <laughs> oh, dus, is een nieuwe hobby. Ik ja. dacht, Jij doet dat al jaren. Nee, twee Ja, Nou ja, ik ben ja, in de 2019 ergens keer. Toen ik vol in die onderzoeken zat, moet afleiding afleidingen en moet wat nieuws leren. Want dat is goed voor mijn hersenen. Nou, weer een goede tip. Ja. Want het nou, is is deze, echt, ja. ja, dat is echt. Maar dat is ook een heel bekende tip. Hè? Van als je inderdaad als je depressief bent, of er ja, iets, je iets ga niets... iets nieuws doen. Ga ja, dat blijkt iets in je te doen. Ik weet niet wat. Ja. Want het heeft bij mij ook wel heel veel frustratie opgeleefd als ik dan iets niet kon. Nee, natuurlijk. Nee, dat is ook ja. super irritant. Maar... Uh... Ik bedoel, een machine aanzetten voor de eerste keer. Dus dat is ook gewoon... Ja, je... Je, heel draad, je moet heel bij, spoor nee, volgen om in te rijgen, wist ik helemaal niet. Nee. Ik denk, dan doe je gewoon een opzetten, prima. <laughs> ik heb het uh, de twee, drie maanden geleden heeft mijn vriendin een nijmachine gekocht. Ge... Ja, echt waar. Oh, wat leuk. Maar het is niet zo van dat is maar, uh, ja, ik als jij. Het was nog ook steeds... niet de eerste drie maanden, hoor. Ik heb nog steeds geen uh, gaten gestopt in mijn sokken. en zo. Dus <laughs> Er is niks gebeurd. Maar we hebben wel geprobeerd tot kortjes erom te zitten. Dat nee, was al een heel kwijt. Niet... Nou, is heel leuk, want ik ga dus wel bij Huis van Herstel een keer een uh, cursus... Uh, Oh, echt zo. waar? Ja, Voor ja. mannen ook dit keer Nou dan. ja, gerust. Kom langs. Neem een misschien mee. Kan ik gelijk leren. Ja, ik, ja persoonlijk lijkt het wel leuk. Ik hou ik wel zeg, een beetje creatief. Uh, ja, nee, maar dat, is wel, dat heb ik geopperd uh, uh, bij Marloes en Ivanka. En zij vinden dat een heel leuk idee. Dus dat gaan we zeker uh, een keer doen. Mm. Ja, ja. Dat is ook, nee, ik zeg al. Het was echt wel een klus om de dingen erop te zetten. Ja, je moet het echt even weten. Ja. <laughs> als je het eenmaal weet, dan ik krijg het ja En dat nou, loopt ook heel tijd. Want ik heb wel een klein stukje, ik weet niet meer waarvoor het was, maar we hebben een klein stukje geprobeerd. een, kussje, oh, een kussentje. Mijn dochter oh, ja, ja. wil ik een kussentje maken. En, uh, nou, en toen liep dat ding eraf en toen zat dat draaddubbel. Half in de knoop. Nou, ik ben maar gewoon opgegeven. Dat was echt een drama. Ja, ik vind het wel knap dat je gelijk ook een projectje gaat proberen. Ja, dat vind ik dan wel weer leuk. Wel... Heb je mijn olifant beneden niet zien ja, staan? Ja, zeker. zeker. <laughs> maar die vond ik ook heel tof. Ja, ik ja. ben met de Sinterklaasenvries ja, al aan de slag ja. gegaan. Nee, ja, nee ik, uh, dat ligt natuurlijk ook wel weer een stukje aan perfectionisme. Ik ben ook niet begonnen met leren met... Uh, officieel gezien moet je op een stukje papier met een lineaal rechte lijntjes trekken en dan moet je daar overheen gaan naaien gewoon op papier. Oh, rechte zodat je, lijnen. Zodat je, zodat je recht ja. kan naaien en op een gegeven moment ga je bochtjes. Ik ben gelijk een broekje gaan maken. Natuurlijk. Ja, <laughs> en uh, het, ha, ze kon hem aan. Daar was ook alles mee gezegd en uh, ze heeft hem ook nooit gedragen wat het was. Maar dat was in een haarbandje. En, uh, ja, ik heb volgens mij nooit rechte lapjes genaaid. <laughs> maar met haken ook. Ik moest rechte lapjes naaien. En werd hem altijd, of uh, haken. We hebben maar altijd scheef. Ik ben maar gewoon een rammelaar gaan haken. En dat ging wel. Ja, dat zie je ja, het niet. Precies. Precies. Uh, nou ja, ja. Ik, ik ken dit soort uh, projectjes ook wel. Dat ik dan opeens iets nieuws ga beginnen. Maar bij mij is dat dan altijd... Ja, dat is, heeft ook te maken met mijn kwetsbaarheid. Dat ik dan gewoon na twee maanden weer zat ben. Ja. Die nah, misschien is toch weer niet leuk. Ja, daar was ik dus heel bang voor ook. Ja, de... Want dan heb je een naaimachine van... Nou ja, mijn naaimachine was niet, niet 100 euro. Die was helaas wel duurder. Ja, en... Dat is bij mij meestal leuke het probleem. <laughs> dat het niet de kleine goedkope budgetdingen nee. zijn die ik dan aanschaf. Ik heb echt toevallig gister... Ja, gisteren nog een hele tas met stipspullen naar uh, Huis van Herstel gebracht. Omdat ik na mijn... Uh, proje... naar mijn... Stipspullen? Je moet ja, mee. Ja, oh, Geen idee, <laughs> Ik ga altijd vanuit dat iedereen dat kent. Uh, uh, uh, dat is met, met porseleinverf en stokjes dan kun je stipjes zetten op porselein en dan kan je hele bizarre patronen van maken. Oh, okay. Als je echt kijkt op de Instagram van Huis van Herstel... dan zie je daar heel veel over. Want dat is echt een ding bij Huis van okay. Herstel. Iedereen <laughs> die daar in de groep komt... die gaat een keer stippen. Okay, okay, okay. <laughs> maar dat is die porselein. We hebben zo'n hele kleine potje. Dat was ik nu Ik heb echt 100 euro aan verf en porselein gekocht. En ik heb drie bordjes gestippeld. ik dacht, ik vind het helemaal niet leuk. <laughs> <laughs> nou, dat klinkt als iets bieperleers. Dus ik dus heb het nu maar op. gewoon... Uh, <laughs> gewoon uh, nee, daar kwam ik niet voor een aanmerking in een boekje. En er heb ik te weinig dingen. Uh, Ah, oh, echt? Ah, oh. <laughs> jammer. Die diagnose hebben die, die, die nou, nou net niet gekregen. Nee, nee uh. ze vonden dat ik toch net... Uh, Te ja, evenwichtig. Ik, <laughs> ik maak er nou altijd grapjes daarover en, die, en ik heb altijd het idee dat mensen die jou diagnosticeren daar nooit zo goed tegen kunnen... We hadden het over, over um, uit huis gaan en weet ik van of het in de, de genen zat. Daar nou, we, ja, we, wat we, erfelijk is. Ja, precies. Yeah. Of, ik, of ik in de familie. Ik zeg, nou ja, mijn moeder die heeft ook last van, uh, van angsten. Ze zeg je, jongens, kijk, als wij uit eten gaan uh, met het gezin, dat is één groot feest. We <lacht> <lacht> komen naar huis, eerst al niet uit. En dan zijn we bij het restaurant, <lacht> dan durven we niet naar binnen, gaan we buiten een half uurtje huilen. <lacht> en dan gaan we naar binnen, dan zien we wel of we het voorgerecht halen. Nou, <lacht> en, zij zitten dan echt zo tegen je over van. Oké, okay, okay. dit, dit is gymto. een heel probleem, hoor. <laughs> ik dacht dat ik dit wel grappig. <laughs> ja. Ja. ja, dat is toch ook belangrijk, dat je de uur moet ervan blijven Ja, anders dan wordt het... het is al zo'n drama Ja, soms precies, toch. precies. Ik moet helemaal met je eet. Ja. Ik, ik vond het een heel, heel leuk gesprek. We zitten ja. alweer uh, over een uur heen. Lekker. Heb je nog iets... Uh, wil je nog iets vertellen? Wil je nog iets meedelen? Ja. Wil je nog iets... Mensen op het hart drukken die last hebben van angst en paniek? Uh, dat het dus niet iets is wat je voor de rest van je leven hoeft te hebben. Nou ja, dat vooral. Als ik kijk naar... Uh, hoe eenzaam ik me gevoeld heb. En dat is ook een van de redenen... dat ik bijvoorbeeld dit doe. Uh, maar ook waardoor ik uh, waarvoor, waarvoor ik die blog schrijf. En ik heb dan een Instagram-pagina... waar ik wel open ben daarover ook. Ja, vertel even hoe die heet. Kunnen mensen die ook nog even vinden? Uh, ja, het heet Stitchy. Het is uh, lastig geschreven. Het is een laag streepje. En dan stitch Griekse ei Omdat Stitchy al bezet was. Ja, <laughs> <laughs> uh, en daar deel ik gewoon mijn creatieve dingen. Uh, wat ik zal hem het, onder de uh, pagina van de Pillekast ook even. Leuk, ja, nou ja, waar, daar deel ik vooral mijn, mijn creatieve foto's. Dus alles wat ik uh, haak en naai en doe. En in mijn stories uh, ben ik ook gewoon heel eerlijk over uh, het leven in, uh, in de WIA. Daar zit ik dan in het leven uh, met twee dagen therapie en een dochter van drie. En, en de dingen die ik allemaal aan het ondernemen ben. Um, en ik, wat ik daarmee altijd hoop... Is dat al, al bereik ik maar één iemand die zich net zo alleen heeft gevoeld als ik, dat die zich dan niet meer zo alleen voelt. Heel ik, mooi. Ik krijg soms echt wel berichtjes van. Oh, ik snap dit. En joh, en hoe heb jij dat dan gedaan? Ik zit hier en hoe ben jij er dan ingerold en je doet zoveel dingen. Dat kan dus gewoon. Je ja. kan er gewoon echt. Uh van niet uit huis durven naar uh, Utrecht rijden. Oké, okay, maar <laughs> kan... en, wat is dan de eerste stap... als we toch even concreet advies gaan doen... en iemand zit thuis en hoort dit en denkt... ik durfde dus vanmorgen gewoon letterlijk de deur niet uit. Ik zit nu al heel de dag thuis. Wat, uh, wat is de eerste stap? Wat moet ga, je... ga iemand bellen die je vertrouwt... en laat die je meenemen. Ga het niet alleen doen. Want alleen zijn jouw angsten... Zo, je, je, je angst is niet rationeel. Want ik kan honderd keer zeggen... Uh, hoe stoer dat ik in die auto stap... maar als ik er bang voor word... Dan is die, dan is is die angst waarheid. Ja, dan is die ratio weg. Precies. Ja. En doe het dan niet alleen. Ga, zorg dat je iemand hebt die je vertrouwt, en bel die persoon op. En ga of samen met die persoon in de auto en ga, ga oefenen en zoek hulp. Ja, en geef uh, het niet op. Nee, dat absoluut niet. Dat heb ik in de afgelopen drie jaar echt willen doen. En ik ben echt heel blij dat ik het niet heb gedaan. Ik vind het echt heel knap van je. Dank je Ik heb het al een keer gezegd, maar. <laughs> echt heel knap van je. Ik accepteer moet ik dat? Dat is moeilijk. Ja, maar dank je precies, Je doet het nu ook weer goed. Zeg ja, dank je Ja, dat is. zou <laughs> ook zoiets gewoon doen in plaats van. Uh, oh, toch, nee, joh, nee, Nee, dat is allemaal dankjewel. normaal. Zeg en, gewoon, dank je Dank je wel. Ja, nou, mag ik je dan ook heel erg bedanken voor dit gesprek? Zeker. Dank je wel. Jij ook bedankt. Zoek hulp, geef het niet op en praat erover met mensen. Dat helpt. Tot zover de podcast voor deze week. Heb je hulp bij psychische problemen nodig? Neem dan contact op met je huisarts. Of praat erover met iemand in je omgeving. Uh, en heb je gedacht aan zelfmoord? Bel dan met 0800 0113. Of met 113. En praat erover. Ook dan volgende week een nieuwe podcast. Heel graag tot dan.